Dames en heren jongens en meisjes, dit is weer een nieuwe aflevering van Flight Radio. Leuk dat u luistert. We zitten in zelf gezellige café Libertaria met op dit moment uh, Peter Beukelman, Henk en... Hallo. Oh, hoi. En David uh, Verburg. Hoi. Ja, je bent bijna een <laughs> En uh, mijn naam is uh, Jonge Pier. En uh, wie weet komen er nog meer mensen binnen Hawaii. je weet maar nooit hier. Goed, ja, laten we beginnen met goud, de bitcoins en de staatsschuldmeter. En de fertility index. En uh, goed, en de cannabismeter. Uh, de cannabismeter staat op uh, 312.92. Die is weer een beetje aan het dalen. De Bitcoin staat nog steeds op uh, 510 euro'tjes. Goud? 1323 dollar per troy ounce. Nou, dan trek ik even goud-geel gersten open. Olie? Uh, olie is vandaag omhoog gegaan naar 47,34. Oké. Okay. En uh, de vruchtbaarheidsindex? Nou, dat is dus weer zo'n uh, bijzonder verhaal. We hebben naar de grafieken uh, bekeken. En dan nou, lijkt zeg maar, het lijntje op een soort, ja moet je het zeggen, een soort vrouw die, ja, het lijkt alsof ze ligt te zonnebaden. En men, ja, ze heeft iets aan, maar we weten niet precies wat het is. Of het nou een, een bikini is of een burka. En, en, en dat is zeg maar wat er uit de grafiek spreekt. En ja, wij hebben geen idee wat het is, maar het, ja, wij, heb, wij hebben een, een stemming gehad en, en het ziet er toch wel vrij vruchtbaar uit. Ja, goed. Ja. De staatsschuldmeter die, uh, ja, die, die gaat op zijn Venezuelaans uh, alleen maar naar beneden. Die staat nu op 487,1 uh, miljard in het rood. Ja, terwijl heel Nederland uh, overhoop lag uh, over de burkinis uh, op het Franse strand, houden wij ons bezig met de overige berichten. We hebben onder andere Venezuela. Uh, daar is het een en ander aan de hand. Daar gaan we het even over hebben. We hebben nog wat bericht over de Belastingdienst van een burgemeester in uh, Zuid-Afrika die een uh, Libertaria blijkt te zijn. En uh, ja, de ouderen daar gaan we het ook nog over hebben. Maar laten we beginnen met uh, de Belastingdienst. Want die uh, je heeft ook mee zitten juichen uh, tijdens de Olympische Spelen. En met name voor de Nederlanders die een uh, gouden plak hebben bemachtigd. Ja, ja daar uh, krijg je zo'n gouden plak mee. En uh, er wordt gelijk afrekenen bij de belastingen dan. Hè? De, de boete presteren dus. Ja, dat is een mooie, mooi beeld inderdaad voor de rest van Nederland. Maar het is natuurlijk een beetje zo dat zij... Ze zijn eigenlijk voor de natie bezig. En ze lopen met die vlag te sjouwen en tots hier en tots daar. En ze worden gelijk door die natie... Uh, die regering geplunderd. Dus het is wel een beetje, ja, het is wel een beetje triest. Het is ook al een beetje kleintjes in Nederland. Ik geloof dat je dan, in Nederland dan krijg je 25.000 euro voor zo'n plak. Het ook hoorde ook gehoord dat iemand in Singapore die een gouden plak had, die kreeg daar een miljoen voor in, uh, Euro's, equivalenten. Okay. Dus uh, ja, het, het wordt allemaal maar heel magertjes beloond en dan wordt het nog weer afgeroomd. En zo'n gouden plak, daar er zit al, al bijna geen goud in. Hè. Dus dat is ook wel, ja, het is ook een ook inflatie natuurlijk. Dus uh, ja, het is allemaal een beetje triest. En dan hebben ze ook nog, ja, het is ook zo raar, die hebben eigenlijk, Olympische Spelen moeten dan verbroederen en het moet staan dat we allemaal als één natie. En, uh, en dan hebben ze een, een losersvlucht van mensen die geen medaille gewonnen hebben. Die, die moeten dan eerder naar huis sturen. die mogen niet tot het eind blijven. De winnaarsvlucht komt er later, wat ook helemaal geen solidariteit uitstraalt, zou ik zeggen. Maar door wie worden ze dan betaald, joh? Dat ik bedoel dat die, in Singapore dan een miljoen krijgt en Nederland maar, Ja, dat is natuurlijk ook weer raar. Het wordt natuurlijk door de overheid betaald en, ja, die nemen dan gelijk weer een stuk terug, zeg maar, dus, ja. Dat is altijd een beetje onzin natuurlijk bij mensen die bij de overheid werken en die dan ook belasting betalen. Oké, okay, dus het, het land waar de sporters voor uitkomen, die betaalt het prijsgeld dus. Eh, ja, dat neem ik, wel, neem ik aan van wel, ja. Ja, nou het is weer zo'n... En in dienst van het NOC NSF, maar dat is... Precies, ja, dat... precies. En, en daar zit een vakje sponsoren bij... ...en uh, wat afdracht van de bonden zelf... Okay. Uh, ...maar ook natuurlijk wel de overheid... ...subsidie voor de wat uh, minder bekende sporten uh, vooral. Ja, misschien kan ik wel eens beter kunnen zeggen... ...van, nou ja, de, degenen die, uh, die goud halen... ...die hoeven dan de rest van hun leven geen belasting meer te betalen. Ik bedoel, dan... ...ja, dan gaan ze hard <laughs> sporten, denk <laughs> <Ja>. ik. <laughs> maar ze enthousiast over hun land. Ja. Maar je zou misschien kunnen zeggen... ...als er ook wat sponsorgeld in zit... Dat, ...dat dat precies het gedeelte is dat belasting betaald wordt. Dus uh, die, die sporters, uh, die, die sponsoren die geven direct... Wat aan de staat. Ja nou ik heb er dus wel over nagedacht over die constructie. Omdat ik, ik vond het totaal misplaatst. Ik heb die Olympische Spelen op de voet gevolgd. En het leek alsof het een soort promotieplaatje was voor het Koningshuis. Maar Rutte heeft ook iedereen gebeld. En, en mijn idee is dat dat niet is waarom sporten sporten en, en kijkers kijken. Ik bedoel er zal bijna niemand weer zin hebben om Matjuma te zien. Ja, ze is vrij populair. Maar ja, weet je, het is niet zo dat Team NL zich naar hun moet schikken of zo. En het, het, het was een, een, een samenwerking, leek het wel, tussen de NOS en de Bobo's, zeg maar. En de sporters, die zaten daarin zonder ook maar uh, te weten waarin ze waren beland. Dus toen kwam het een beetje op mij over. En ik, het meest schandalig vond ik nog wel dat uh, Maurits Hendricks, terwijl er nog twee mensen op de baan stonden... ...al zat te janken over te weinig uh, medailles. <laughs> oké. Okay. Oh, dat was die, die hartloofste... ...die boos was dat ze geen goud had. Nee, nee, nee, nee. Maurits uh, Hendricks is de chef de mission. Oh, oké. Okay. Hij... Ja, ik, ik, ben, ik ben echt... ...ik weet helemaal niks. Ik heb ook geen ja. seconde van de Olympische Spelen gezien, okay. hoor. Nou, uh, een kleine, okay. kleine recap dan. Yeah. Maurits Hendricks is een gefrustreerde bondscoach... ...van de Hockeybond. Oké. Okay. En er is ook een uitzending van Andere Tijdens Sport... ...over Sydney. En daar heeft hij met de Nederlands team toen goud gehaald. En, maar uiteindelijk vragen ze dan aan die sporters, was dat uh, dankzij of ondanks? En dan zeiden ze, ondanks. <laughs> Omdat die man roekzigloos was en totaal geen gevoel voor uh, groepsdynamiek en, en uh, de sporten. Okay. En hij is, zeg maar. Uh, waarschijnlijk zonder hem hadden ze beter gepresteerd of zo. Ja. Yeah. Nou, kijk, het probleem van uh, als je gaat zeggen zoveel medailles moeten we halen, is dat kun je nooit uh, relateren aan de individuele prestatie. Yeah. Als je heel gaat gaan roepen van we moeten met z'n allen beter gaan doen. Dan kun je eigenlijk beter niks zeggen. Maar, maar dit was dus dezelfde man die dan Jury van Gelder naar huis heeft gestuurd? Ja. Ah oh, oké, okay. ja. en, en de loose Vlucht heeft bedacht. Ja, en de term loose Vlucht, dat is dus niet door de Shunaië verzonnen, maar door <laughs> hem. <laughs> ja, okay. dat mannetje zeg maar. Ja. Dus En terwijl hij dus aan het janken was, haalde nog iemand een zilveren medaille. Nuska Fontijn, prachtige sporter. Waardoor we uh, de, deze spelen één medaille midden hadden dan vier jaar geleden. Okay. Ik, ik vond het, uh, qua sport vond ik het fantastisch. Maar hij was de man die het gewoon een, een bittere nasmaak heeft ge, uh, gegeven voor uh, de Nederlandse liefhebber. En eigenlijk ook voor de sporter. Hij is gewoon de, de vliegende in je glas champagne, zeg maar. Ja, die gewoon uh, bang waren ook op een gegeven moment voor hem. Yeah. Dat zag je in het laatste interview... Van, uh, nou, ...waarin je dan gaat verklaren waarom uh, Van Gelder naar huis moest. Van Gelder hoefde helemaal niet naar huis. En Hij wilde waarschijnlijk een schrikbeeld stellen. Absoluut, maar dan krijg je dus een, een, een angstcultuur. Uh, dus, dat is zijn bedoelingen, dan uh, schaak ja. dan. Hè? Maar mensen in een angstcultuur... ...die presteren volgens mij altijd minder... ...dan mensen in een, in een cultuur waarin vertrouwen belangrijker is. En vertrouwen gaat er ook om... Dat je het gevoel krijgt van, weet je, dat je je best kan doen. En dat dat voldoende is. Dat je niet meer hoeft te doen dan je best. En dat, er, dat, en dat gevoel heeft die man uh, weggenomen. Gewoon door de hele spelen als kut te verklaren. Door, omdat er één medaille minder is geweest. En dat doet me denken aan, weet ik veel, een jaar of zes, zeven geleden. Toen er complete paniek was, omdat nee, de Nederlandse economie slechts een half procentje was gegooid. Iedereen over de zeik. Hoe, hoe kon dit nou gebeuren? Het moet 1% procent zijn, verdomme. Ja, weet je, dat gevoel. Dat zijn mensen die kijken alleen maar naar getallen... maar niet naar uh, wat zijn de oorzaken. Helemaal niet naar wat zijn de oplossingen. En nog minder naar van... Wat is het menselijke in dit geheel? Ja, ja, ja. Dus, en dat is wat ik erover te zeggen heb. Ja. Wat zo ja. <laughs> Heeft die man zelf nu ook een bonus verloren of zo? Is die daarom zat <laughs> het ons. Ik, ik gok. Zou prima kunnen, maar daar communiceert hij niet over. Dus. Nou ja, goed. Uh, in ieder geval de Belastingdienst die had wel aardig wat te juichen. Heeft iemand ondertussen nog even uitgerekend hoeveel de Belastingdienst heeft gewoon verscheerd? Wat uh, daar je geld? Nou, dat, hier wordt nog opgemerkt dat als je de staatsloterij wint, wat natuurlijk een pure gelukskwestie is, waarin niks geen prestatie voor hoeft te lezen. Dan komt de belasting 29% bij je wegslepen. En uh, als je een topsportprestatie levert, dan krijg je 40 tot 52% om je oren. Ja. Dus uh, daar staat, ja, de overheid heeft altijd iets dat incompetentie meer beloond wordt dan, dan uh, prestatie. Ja, ja, ja. En dat is natuurlijk ook omdat ze zelf incompetent zijn, dus ze voelen een enorme verwantschap met, met uh, incompetenten en gelukhebbers uh, en, en heel, heel weinig affiniteit met mensen die heel hard werken ergens voor. Ja, ik nou, ik heb het zelf dus aan de lijf ondervonden deze week. Ja. <laughs> Ik heb eventjes boven de 40 uur gaan werken. Ja, Hartstikke idee of je even wilt dokken. Het, het woord, of tel volgens mij deze, is het creëren van een prikkelarme omgeving. <laughs> Oh, ja. Je kan zo bij de jargon uh, zitten. Ja. Het komt uit de zorg. De verstandelijke zorg. Ja. Mm. Oh inderdaad, die mogen niet te veel geprikkeld worden. Anders raak ze gestrest. Ja. Nou, ik ken iemand in mijn sociale omgeving. Die was ooit ambtenaar geworden. Op uh, advies van de dokter. Omdat hij uh, niet zo goed tegen stress komt. So. Oh. <laughs> <laughs> Zijn werk bestond dus ook echt uit de hele dag koffie drinken, zeg maar. En Toen moest hij op een gegeven moment van de dokter minder koffie drinken. <laughs> <laughs> uh, goed, nou ja, uh, we hadden nog een Belastingdienst uh, berichtje. Belastingdienst loopt leeg. Ja, gaan, uh, ja, hoeveel mensen gaan er wel niet weg, ik geloof. Ze zijn een prikkelarme omgeving, is dat? Vijfduizend uit mijn hoofd. Oké, okay, ja, er zijn ja. 35.000, uh, of er waren heeft 35.000 uh, ambtenaren bij de Belastingdienst. Maar, dat... maar ik denk over, overigens niet dat de Belastingdienst nou zo'n prikkelarme omgeving is, want ik geloof dat daar acht, acht mensen per jaar zoveel moet plegen in het gebouw van de Belastingdienst, wat nog niet makkelijk is, omdat je allemaal metaaldeditoren hebt, en uh, die weten dan toch nog een scheermesje naar binnen te smokkelen om dan op het toilet hun uh, pols door te snijden. Je bent natuurlijk bezig mensen te beroven. Dus er zit heel veel leed en agressie. Het is net zoiets als een, een tandarts zeg maar. Dat is gewoon een vervelend beroep. Je zit uh, ja, mensen pijn te, te pijnigen. Uh -huh. Dus ik, ik kan begrijpen dat er een hele hoop mensen daar weg willen. Die maken gebruik van zo'n vertrekregeling. Maar ik vraag me wel of dit niet zo'n vertrekregeling is. Waarbij mensen dan weer via een omweg terugkomen. Zich in laten huren voor meer geld. Ik, uh, ik heb al een beetje een déjafu gevoel. Volgens mij hebben we dit bericht ook wel eerder gehad. Ja maar toch was dit uh, deze week in, de, in het nieuws. Uh, Oké okay, ja. dus het loopt nog meer leeg dan de vorige keer dat we het bericht behandelden? Ja. Oké, okay, wat is er nieuw aan, aan deze melding? Volgens mij uh, dat er uh, nu zorgen worden gemaakt. Oké, okay, dus de, uh, goed, de band ja, die was half zacht en nu rij je echt op de velg of zo. Ja. Hmm. Ik denk dat, dat ze ook steeds meer gaan automatiseren. Ze hebben natuurlijk van die uh, flitscamera's, die staan gewoon eten te flitsen. En, ja, dan gaan gewoon automatisch enveloppen de deur uit met... Uh, Eisen voor geld en eigenlijk hebben ze die mensen het niet zo meer nodig, denk ik. Ja. En, ja, Wat kunnen mensen nou gaan... wel doen eigenlijk? Ja, die gaan waarschijnlijk uh, weet ik veel in de afpersen voor de mafie, namens de maffia of zo. Ja, maar dat is nog moeilijk inderdaad. Want je hebt, je hebt niet een cv waarvan je bij, bij een bedrijf aan de aan de bak kan. <lacht> ja, precies. Ja, waar zou je bij, bij een deurwaarder of zo zou je kunnen gaan werken of zo? Ah, ja. Ik weet niet, ja, waar zou je aan de slag kunnen gaan als je, als je leven lang ambtenaar bent, uh, belastingambtenaar bent geweest? Ja, ik denk dat het heel lastig wordt. Zeker naarmate je ouder wordt, wordt het steeds moeilijker om ja, je leven om te gooien. Ja. Ik vind het wel grappig als je dat bericht doorleest. En, uh, al die, die, die voetbaltermen die gebruikt worden, ze, ze, ze missen een spits. Ja, ja. De Belastingdienst is eigenlijk een topclub in de eredivisie. <laughs> <laughs> oh man. Een team wat al jarenlang super presteert onder extreem hoge reorganisatie. Ja, dat is natuurlijk ook altijd zo. Maar dat is, dat is in het bedrijfsleven ook wel dat alles continu aan het reorganiseren is. Dus je houdt de mensen de hele tijd in onzekerheid. En dan zijn ze altijd dol blij dat ze nog een baan hebben, zeg maar, omdat, ze, omdat die altijd op de tocht staan. De taalgebruik komt niet van BNR, waar het bericht maar van de berichten naar komen, maar ze citeren Albert van der uh, Smissen, de voorzitter van het uh, NCF, uh, dat is een vakbond. Ja, ik denk wel dat die, dat die uh, bobo's van de sportwereld en de overheid, uh, dat dat wel bij elkaar in de buurt zit. Ik denk dat je daar wel tussen heen, heen en weer kan gaan, zeg maar. Je kan misschien uit de Belastingdienst weg en dan bij het noc, NOC nsf werken of zo, bij, uh, bij de KNVB of dat soort uh, toestanden. Ja. ja, Misschien hebben ze bij de belasting nu gewoon heel rapier Mannetje die heeft gedacht van jongens, weet je wat jullie moeten doen? Jullie moeten voetbaltermen gebruiken. Dat snappen de mensen. Betekent... Ja, ja. Simpel houden. Ja. Ja, en, en wat je ook veel ziet bij mensen bij de belasting, dat ze daarna bij uh, een accountantsbureau gaan werken. Omdat zij weten waar de gaten precies zitten, waar opgelet wordt, waar niet op gelet wordt. Uh, dus dat, uh, ja, dat is net iets als mensen die bij de Defensie hebben gezeten en die gaan daarna bij de Defensie-industrie werken. Want die hebben dan zeg maar, contacten binnen de overheid om, uh, ja, om orders te regelen bijvoorbeeld. Ah ja, misschien moeten wij gaan infiltreren. Kijk, okay, Ik heb een, in mijn familie. Iemand die bij de belastingdienst heeft gewerkt. En die, uh, die doet wel voor iedereen de belastingaangifte. Die weet dan overal uh, waar je dan wat geld terug kan vervangen, weet je wel. Ja. Het is wel, ja. wel een beetje zijn passie, zeg maar, boekhouden en... Hij kent wel alle trucjes, weet je wel. Ja, dat, dat leer je wel, ja. Uh -oh. Dus ja, goed. Um, dan gaan we even naar het volgende bericht. Ik neem aan dat we hier alles over gezegd hebben. Ja, leuker kunnen we niet maken. Nee, nee, nee. <laughs> maar misschien kunnen ze nog wel een Manager in huren. Er zijn vast nog wel uh, meer grappen over te maken. Ja, ik heb hier een bericht over een save manager. stijgt uh, aardig wat doeken op. Ja, dat is misschien ook uh, een baan. Ja, maar dat zijn meer de, de echte handige jongens die, die dat uh, kunnen gaan doen. Ja, ja die, deze... die hebben het systeem door en weten hoe ze daarop uh, kunnen kapitaliseren. Ja, en die hebben ook het lef om, ja, om gewoon onconventionele dingen te gaan zitten doen. en schaamteloos uh, geld op te strijken. met het idee van, nou, daar kom ik wel mee weg. Want deze meneer die, die zorgt dat uh, hij verdient 200.000 euro per jaar staat er in de titel al op het postbode voor 43.000 euro in de bijstand En dat is, ja, dat is dan zeg maar een truc dat hij uh, eigenlijk uh, de, de, de postbedrijf deze postbode ook in kan huren op kosten van de overheid. Ja, ja, ja. iets wat je steeds vaker tegenkomt hè, in die, uh, dat soort sectoren. Ja, het is, het is ook ja, in Amerika zie je ook veel in de geva dat gevangeniswerk, zeg maar. Dat, je, dat een bedrijf die huurt gewoon uh, gevangenen in om een soort dwangarbeid te doen. Die krijgen dan 1 dollar per dag betaald. Dat is natuurlijk super laag En dan, dan mogen ze Ikea dingen in elkaar zetten. Zo. Mm -hmm. eigenlijk, eigenlijk neigt dit steeds meer een beetje naar een soort dwangarbeid. Ja. Henk, jij hebt er vast een onderbuikgevoel bij, hè? Ja, absoluut, absoluut. Uh, nou, gooi het eruit? Nou, net als bij zo'n, hoe noemt die dat, zweefmanager. Ja, dat, dat is zo'n cultuur waarin uh, zoveel incompetentie heerst, dat niemand meer uh, competentie herkent. Sterker nog, competentie lijkt uh, wereldvreemd. Wat ga jij nou je werk doen? Onmogelijk. Want uh, ja, wij kunnen dat niet. Ja, dus men weet gewoon totaal niet waar men mee bezig is en het wordt daardoor ook heel snel heel decadent van. Want, uh, waarin alleen maar het cirkeltje zichzelf op de zetel helpt. Wel heel veel uh, mensen die die uh, hoop hebben eigenlijk op verbetering door die zieligheidsindustrie halen van uh, reïntegratie, weet je wel. Van Nee, we helpen je wel aan een baan. Nou, het, zij hebben het alleen nodig om hun eigen dik betaalde baantje, zeg maar, uh, in stand te houden. Maar het effect van die reïntegratie is, is, is gewoon echt dramatisch laag. En als als je dan een, ergens een managercultuur in wil hebben, dan is het wel daarin: van jongens, wij smijten miljarden stuk hierop, valt hier niet anders voor uh, te verzinnen. Uh, nou goed, volgende week hebben we ook uh, Frans Kerfer uh, in de uitzending. Oh, yeah. Ja, en die is toch wel een beetje de voorloper, zeg maar, van. Uh, mensen die echt gewoon flauw zijn hiervan. Mm -hmm. En een oplossing is gewoon kut. Dat is het basisinkomen. Uh, het, hun, hun achtergrond, die is gewoon vrij reëel. En, en dat is echt eentje van uh, ja, wat vaak gewoon tegen de wanhoop aansit. En uh, ja, het meest, het meest ergste is nog altijd wel... Hè, dat het, als je als goed bedoeld iemand faalt in dat systeem... dan wordt uh, de schuld altijd bij jou neergelegd. Mm -hmm. Ja, Het is gewoon echt een hele pijnlijke pijnlijke industrie en, en mensen zouden zich kapot moeten schamen zeg maar. We hadden het net over belastingambtenaren. Nou, deze mensen zeg maar, die zijn echt helemaal van god los. Dan heb ik het echt over de mensen die zichzelf uh, voor het oog houden dat ze met zulke baantjes uh, iets bijdragen aan verbetering van de maatschappij. En dan praat ik echt uit de meest zure streken uit mijn maat. Uh, het ja. misschien nog wel even handig om uit te leggen, hier staat een korte samenvatting van hoe het werkt. Het staat: een integratiebedrijf werkt als volgt. De gemeente neemt klussen aan. Waarbij de gevraagde verkoopprijs ver onder de kostprijs ligt. Een werkbedrijf maakt dus verlies als ze die klus aannemen. Maar dat is niet erg, want de betrokken medewerkers doen werkervaring op. En dat helpt ze bij de zoektocht naar een nieuwe baan. Dus die mensen worden inderdaad ontslagen. De, de bedrijf ontslaat de postverteerders en bezorgers. Waarna ze bij de UWV terechtkomen. En verplicht een reïntegratietraject in moeten bij werkzen. En dan gaan ze alsnog aan de, aan de slag voor die, uh, om die verliesgevende klus dan weer winstgevend te maken. Dus dat is ongeveer de truc. En deze meneer nou, die, die krijgt voor het verder helpen van deze kansloze persoon krijgt hij eh, dik betaald. Ze waren in principe niet kansloos, want ze hadden al die baan. Ze zijn kansloos ja. gemaakt. Ja, eigenlijk wel. Ik merk het, ik, ik kom wel vaker tegen. Bijvoorbeeld een jongen die dat dan, um, die, deel, uh, die deel jaren dat werk. En die, die kreeg in één keer het uh, label uh, autist opgeplakt. En toen moest hij in een Waarjong En dan kon hij met die Wajong uitkering exact hetzelfde werk doen... waar hij veel meer voor betaald kreeg. Dus dan uh, ze plakken ze eerst een labeltje op. Uh, van, uh, oh, jongen, je hebt iets. En uh, nou kunnen we jou 300 euro minder betalen of zoiets. Uh, dat komt tot neer. Of de, uh, ja, Werk met behoud van uitkering. Dus. Ja, of dat er echt gewoon subsidie naar de baas gaat. Ja, ja, ja. UWV maakt ook wel reclame voor bespreekte mogelijkheden en dat soort dingen. Ja. Maar het is, als het gaat om de post, dat was ooit de grootste particuliere werkgever. Niet heel lang natuurlijk. Het is ook heel lang natuurlijk een staatsbedrijf geweest. Maar in die periode tussen ongeveer 2000 en 2005 vijf was het de grootste particuliere werkgever. Ja, toen kwam de e-mail. Ja, nou dat wordt dus gezegd. Maar het is ook zo, alsof men inderdaad eh, wel veranderde, veranderende poststromen zag eh, aankomen. Maar men, he, men heeft het, het eh, bedrijf ook zo in uh, stukken geknipt dat uh, de postbezorging, wat een wettelijke taak was, ook uh, zeg maar uh, meest verlies... Nou, ja, dat was eigenlijk zelfs een verliesgevend uh, gedeelte, zeg maar. En dan gaat de post NL... Of TPG, en TT. Die heeft natuurlijk een tijd lang ook gewoon de grootste jammerklank uh, opgezet. Van, uh, en soms ook wel terecht. Van nou wij hebben de wettelijke verplichting om uh, post te bezorgen. Maar jullie gooien uh, de postmarkt open. Ja, straks dan die wettelijke verplichting af. Nou. Ja. Probleem opgelost. <lacht> ja. Nou ja, goed. En daar kwam het dan uh, vorig jaar of twee jaar geleden. Dan eindelijk zover. Toen men de post op maandag uh, opzij zeg maar. En dat was wel een van die dingen wat in de wet uh, verankerd uh, was. Hè? Maar, maar uh, commercieel bedrijf ook, heeft ook, wat dat betreft, ook heel bekrompen gereageerd op de vercommercialisering van de markt. En is er is eigenlijk alleen maar complete paniekvoetbal uh, gaan spelen. Maar het meest verneukeratieve is dat een van de uh, hoogste mensen in de raad van commissarissen geloof ik oud BVD'er ik ben zijn naam even kwijt die zat op een gegeven moment ook in de aanbevelingscommissie van uh, werkgelegenheid voor een, een nieuwe overleggroep wat, wat al gevolg was van het poldermodel. Weet je wel werkgever, overheid uh, werknemer hoe lossen wij dit zo goed mogelijk met elkaar op. Alleen, de werknemer is eigenlijk compleet in de kou gezet hierin. En dan kan je en dus ook alle maatregelen van contracten die nergens op slaan. Zeg maar, al die dingen wat niets met een gezonde arbeidsverhouding te maken heeft. Van, uh, nou, dat je een bepaalde vertrouwen uh, hebt uh, met elkaar, zeg maar, uh, over de afspraken. Zeg maar. Gewoon, dat het eindresultaat niet is dat je het gevoel hebt dat je verneukt uh, de deur uitgaat. Ja, daar... daar uh, zijn ze toen met elkaar een glijdende schaal opgegaan. De uh, vakbonden hebben toen gewoon compleet daar... Niks tegen kunnen doen. En, uh, nou ja, en dit is het resultaat. En heel veel dingen die uh, de, daarin uh, zijn bekokstoofd om een uh, zinkend bedrijf uh, draaiende te houden, maar wel met zoveel mogelijk winst. Ja, die, die uh, zijn daaruit ook op heel veel andere segmenten uh, gekopieerd. De call centers en weet ik veel wat. Zelfs in de zorg. Maar zouden zou beter gewoon het bedrijf gewoon fiat kunnen laten gaan? Uh, ja. En uh, dan, uh, ja, dan zo onder het mond van, nou, uh, mensen als jullie. E-mailtjes willen versturen. Nou, prima. Doe dat dan maar. Er zijn toch ook andere inmiddels ook andere postbedrijven. Ja, nou. Ja, Pakketjesbezorgers. Maar ja, die kunnen ook brieven. Bezorgen. Ja, maar dat is, het, dat is het winstgevende. Absoluut het winstgevende. Ja. Dus dat blijft. Ja. Ja, en ook ING en al die banken en weet ik veel wat. die versturen natuurlijk ook gewoon heel veel van de communicatie ook al digitaal. Ja. Hè, tegenwoordig kun je dat gewoon aangeven. dat je geen post meer wil ontvangen. Maar dus digitaal. Sterker nog, als ik nu brieven moet versturen. Ik heb niet meer vertrouwen in het postsysteem, hey. omdat uh, ik ben er nog ingestapt toen de postbodes daar nog goed opgeleid waren. Ja. Wat, wat zeg ik goed opgeleid? Het leek wel een militaire drill. <laughs> ja, dat Je moest nog een uniform aan? Absoluut. En uh, uh, dat mensen ook binnen een bepaalde tijd zoveel brieven moesten sorteren, dat soort dingen. Ja. Waardoor uh, de postbodes die er waren. Ja, dat waren ook, zeg maar, de Berry van Alers en die Raymond van Barneveld. Eigenlijk waren het redelijke, ja, gewoon mensen die fysiek goed waren, psychisch gewoon goed, trotse mensen. En nu zijn het gewoon gefrustreerde krantenbezorgers. Ja, en dat, dat is, en nee, over dat proces is nog geen iets meer dan tien jaar gegaan. En, en dat is gewoon, uh, ja, ik vind het een kwalijke zaak. Eigenlijk. Maar dat is mijn mening. Ja, ja goed, zo, zo gaat het nu eenmaal. Hè? Ik bedoel, de kaarsendraaiers zijn uit, uit, uit, op een gegeven moment ook, uh, zijn het ook verdwenen, en, en de, de postkoetsrijders. En, uh... Ja, ja het, het wordt een, een nostalgisch, nostalgisch iets. Hè? De telegram is het op een gegeven moment natuurlijk ook verdwenen. Nou, die bestaan nog wel. Volgens mij is de, ja. koningin de, de koning de enige die nog telegrams krijgt. Geloof ja. dat die een paar duizend euro voor een telegram ja. betalen. Ja, ja, inderdaad. Echt de rijke uh, mensen. Ja, die kunnen bij zo'n couriersachtig ko bedrijfje zo'n uh, ja, telegram uh, aanbieden. Dus het wordt echt uh, ja, nostalgie. Gewoon uh, in de tijd van uh, kastelen, prinsen en prinsesjes. Make electricity so cheap so that only the rich will burn candles ja ja absoluut maar uh, we gaan even naar uh, de bijstandsgezinnen, want er zijn steeds meer kinderen die in uh, de bijstand uh, ja zitten met hun ouders het is een bericht van Peter maar ik denk dat het ene dus niet ene bericht niet los uh, is te zien van uh, het andere steeds meer postbode gezinnen hebben kinderen ja. die uh, in de armoede zitten absoluut ja. ja het doet ook een beetje denken aan de aan die film Idiocracy ik weet niet of jullie die wel eens gezien hebben ja, ja. aanraden, aanraden. Recentelijk nog, ja. Alleen oh, David heeft hem nog niet gezien, geloof ik. Hij ja. blond een beetje achter, volgens mij. Ja, ja, ja. Ja, het is wel een leuke film dat, ja, ze laten eigenlijk zien dat, uh, ja, het schorri Mori in de trailerpark, die, uh, die plant zich bij de, ha havenklap voor. En dan zie je twee hele intellectuele mensen op de bank zitten. Zegt dan, ja, het momenteel met de economische situatie, ik denk ik niet dat het verstandig is om mijn kinderen te nemen. We kijken het nog even aan. En, uh, ja, dan komt er weer, uh, ja, met de economische crisis, uh, ja, we, we zien het nog, uh, we, we kijken het nog even aan. En uiteindelijk, ja, nu zijn we eigenlijk te oud. Dan uh, gaan ze dat zo extrapoleren. En aan de andere kant op de trailerpark zie je dan steeds mensen die zitten en weer aan het neuken achter uh, bij de achterdeur. En uh, dan uh, ben, je, ben je nou weer zwanger? kutteef. even. <laughs> en dan zie je. En uh, zij voorspellen dan in die film dat, dat het, uh, het IQ gaat dalen hierdoor. Zeg maar. ja, dat is natuurlijk te, uh, ja, niet natuurlijk. Maar het is wel zo dat als jij natuurlijk bijstand uh, stimuleert. Of ja, ja, je maakt het steeds aantrekkelijker. En ar arbeid bestraft ja Je ziet dat om je heen ook wel dat sommige van die gezinnen, die hebben dan twee kinderen en dan hebben ze twee banen. En dat is een geren en gedraaf en gestresst En die kinderen die moeten ook altijd op tijd op school zijn. En uh, ja, als, je niet, als je niet op tijd als je een beetje spijbelt, dan moet je ouders gelijk voor de rechter gesleept. En uh, ja dat is allemaal zo'n ramp dat, dat het ja, eigenlijk makkelijker is om kinderen te nemen als je in de bijstand zit. En dan zie je dan ook dat ja, bijna 7% van de Nederlandse kinderen groeit op in een bijstandsgezin. Dat is natuurlijk... Ja, die leren ook helemaal geen arbeidsmoraal of geen, geen uh, ja, die zien helemaal, hebben geen rolmodel van ouders die, die werken of die wat van hun leven maken Ik had het toevallig vandaag nog over met een ja, meid die ik ken die, uh, die werkt dan nog wel, maar die heeft dan ook een kind. En uh, een vriendin van haar die zit dan in de bijstand en die... Houdt meer geld over. Je ja. had ook zoiets van, ja, misschien moet ik ook maar in de bijstand, weet je wel? Ik weet dat in Noorwegen wat natuurlijk ook een enorme, uh, ja, verzorgingsstaat, socialistische verzorgingsstaat is. Daar ken ik dan mensen die dan kunst hadden gestudeerd. Dus die waren bijvoorbeeld opera zangeres. Nou, dan heb je een hele grote studieschuld aan het eind. En je bent -za een zangeres. waar natuurlijk geen werk in te vinden is. Maar als je dan een kind krijgt. Dan hoef je die studieschuld niet terug te betalen. De eerste vijf jaar of zo. Dus wat er gebeurt er dan? Ja, je krijgt precies een kind op het goede moment. En dan, ja, ik weet niet of het vijf jaar was of drie jaar. En dan na drie jaar bijvoorbeeld. Als het weer zou gelopen, weer een kind. En ja, dan krijg je natuurlijk dat. Dat kinderen gewoon helemaal genomen worden op subsidieverschaffing uh, ja, eigenlijk. Maar waarom ben ik geboren? <lacht> ja, vanwege... <lacht> ja, Ja, dat kwam fiscaal zo verdeler uit. Ja. <lacht> ja, ja, maar het staat ook het vooral op kinderen in de grote steden wonen. De 18% van alle kinderen in Rotterdam leeft in een bijstandsgezin. Dus in Heerlijk Amsterdam, Groningen en Den Haag groeien ook veel kinderen in een bijstandsgezin op. En het is ook toe te schrijven aan het aantal kinderen van Syrische herkomst. Dus uh, dat zijn de, de vluchtelingen. Maar je, had, je had een babyboom in nieuwe gein uh, onder de tieners. Ja, het gebrek dus omdat uh, als je een, een tienermoeder was, dan, dan kreeg je eerder een woning uh, toegewezen als je een kind, uh, als je kind had, zeg maar. Hè, als tiener. Dus heel veel, heel veel tieners namen kinderen. Ja, dat is natuurlijk vreselijk, maar ja, dat gebeurt er wel... Uh... We hebben eens begrepen dat je in Rotterdam heb je gezinnen waar de derde generatie nou leeft die nog nooit een baan gehad heeft hun hele leven. Dus die zitten gewoon al drie generaties lang uh, in het overheidscircuit. En dat, daar kom je ook niet meer uit, zeg maar, want het, dat is ook heel, dan voelt het ook heel raar aan om te gaan werken. Van, ja, ben jij, waar ben jij nou mee bezig? Ja, nou, toevallig uh, de, uh, ben ik in onderhandeling om zo'n project te starten, hè, om jongeren te werven uit die groep. De okay. term voor die uh, families dat heet dan granietenbestand. bestand. <pena unfair> Oké, okay, dat klinkt massief. <laughs> ja, dus, alsof ze niet te verplaatsen zijn. Dat is een heel zwaar budget, denk ik. Ja, ik, ja. Ah, weet je, het, het gaat erom dat je die jongen wel een kans uh, biedt om uh, ja, beweging in hun leven te krijgen, zeg maar. Dus dan kunnen zij uh, vakantiewerk doen, uh, natuurlijk uh, bij uh, de uh, kapper die daarvoor zijn uh, subsidie ja. krijgt en geleiding wordt overgenomen, weet ik veel wat. Maar goed, dan is die kans uh, er in ieder geval. Heb je al, heb je al met ze gesproken ook? Of? Met die jongeren? Ja. Nee, we zijn nu nog uh, alleen in het uh, onderhandelen van, uh, ja weet je, ik heb ook mijn eigen personeel, tussen haakjes, en daar moeten dan zeg maar uh, st uh, stagiaires worden. Maar daarvoor moeten wij eerst een plan schrijven voor de, de opleiding. Maar goed, de gemeente die staat al klaar dus om het uit te rollen. En ik stuur dan zeg maar daadwerkelijk... Uh, het proces aan van uh, hoe communiceer je aan de deur. Maar goed, als ik zo door de wijk loop, dan krijg je zelf wel een gevoel van wie voelt zich verbonden met de samenleving. Wie juicht er met mij mee om Daphne Schippers. <laughs> of uh, wie heeft zeg maar inderdaad uh, de moed opgegeven. En uh, ja, dat, dat maak je wel mee. Hè? En een probleem is natuurlijk ook uh, de mensen die uh, de bijstand gebruiken om niet te integreren. Ja dat, uh, ja, dat, dat, uh, die tijd is denk ik wel uh, ook voorbij, dat dat kan. Ik vind, uh, ja, je moet toch wel proberen om in ieder geval te zoeken in de maatschappij vanuit uh, de bijstand. Het hoeft niet gelijk uh, werk te zijn. maar doe dan uh, gewoon fucking vrijwilligerswerk. Maar uh, ja, wat, wat ook natuurlijk een nieuw fenomeen is, is dat heel veel zzpers en uh, mensen met een uh, parttime baan, uh, die zitten ook in de bijstand. En dat heb ik zelf ook zeven jaar meegemaakt. En dat is eigenlijk nog de meest, de meest kutte situatie van allen. Want dan heb je gezeik van twee. Je hebt een baantje die, ja, te weinig oplevert en alleen maar gezeik. En je wordt, zeg maar, uh, bij de bijstand uh, erop geweest dat je ook nog zo'n tweede baantje moet uh, krijgen. Ja, je, je weet nergens een baantje vinden die je dan aansluit. Dus is het is makkelijker om helemaal geen werk te hebben. Ja, ik snap wat je bedoelt. Ja, en uh, belastingregels zijn er ook nog niet op uh, ingesteld. Nee, hè? Nee. Dus... Dan kan je beter gewoon echt uh, helemaal werk werkloos zijn. Maar ja, dat kan dan ook weer niet. Nee, nee, dus uh -uh. maar, uh, en, en dat is natuurlijk het hele dubbele van het systeem, zeg maar. Uh -huh. hè? Dus, waar. Uh, Waar het kan, werk ik er dus ook aan mee om, ja, dat die er weer terugkomt. En die kansen en empowerment. Ja, maar goed, het, het lijkt soms ook alsof de belangrijke zijn om mensen de wortel vol te houden. Om um, ze heel te hard laten re uh, te laten rennen voor dat kutloontje. Je moet je voorstellen, als je uh, in een huwelijk zou zitten. En de ander zou heel veel uh, salaris ontvangen. Dan kraait er geen haar naar. Maar uh, kom je niet in die situatie. Ja, dan kun je zo uh, 40 uur uh, draaien. Nou goed, dan overdrijf ik. Maar ik, ik heb gewoon een, uh, de... op een gegeven moment leek het erop dat ik uit de cirkel zou vliegen, zeg maar. Ik, dat ik dus van mijn baantje een betere situatie had gemaakt. Want daar had ik een opleiding uh, gevolgd in de zorg. En daar, daarmee kon ik dan zeg maar... Gewoon een inkomen krijgen waarmee zowel ik als de samenleving tevreden was. Maar goed, het probleem was wel dat de zorg reorganiseerde waardoor mijn functie als ondersteuner gewoon verdween. Maar zeg maar de druk die je op dat moment nog even hebt is zo van nou zo, hè, om laten we zeggen 60 uur te draaien voor 10 euro per uur voor de maanden uh, dat je geen uh, werk hebt. Hè? Want het zijn, het zijn allemaal van die contractjes uh, die nergens overgaan. Nul uren of constructies zoals een interne uitzendbureau. Verder heb je natuurlijk ook nog de payrolling, dat, je het, dat het werk eigenlijk beter betaald had moeten zijn. Maar omdat je bij een loonbedrijf op de loonlijst staat, gelden je cao voorwaarden niet. Ja, dan kun je hard werken wat je wil, maar het einde is toch wel bekend. Namelijk ja, dat je met niks over uh, zult blijven. Ik denk, zeg maar, dat er toch gezocht moet worden naar uh, hoe bouwen we wel een goede maatschappelijke ladder op. In plaats van dat je nu een, een, een groep krijgt, ja, die, ja, het lijkt op de onrendabelen, maar ja, alsof ze echt geen fuck meer uitmaken, zeg maar. Ja, dat, dat, dat biedt natuurlijk geen hoop als je dat gevoel krijgt. Hè, of van, uh, nou, uh, kom maar bij ons post sorteren. En euh, nou, daar ben je in ieder geval bezig of zo. En uiteindelijk is dat wel de bedoeling, maar de weg naartoe is eigenlijk veel belangrijker. Ja, en daar is nu nog totaal geen enkele gevoel voor waardoor mensen gewoon uh, een beetje in die norm schieten van, ja, niet genoeg verdienen is eigenlijk ook gewoon, nou, dan ga je maar dood. Ja, maar dat wil ik nog wel zeggen, want uh, je zegt van, die mensen hebben helemaal geen ervaring met, uh, met werken, ja, als ze drie generaties in de uh, uitkering zitten. Maar ik heb wel eens gesproken bij een uh, onderzoeksbureautje, uh, met allemaal enquêtes en onderzoekjes invullen, en dat uh, zijn voornamelijk werklozen die daar zitten, mensen met een uitkering, die, die krijgen dan, uh, ja, waardebonnen of uh, ja. dat soort dingen, weet je wel. Ja. Ze dus kunnen ze met korting weer uh, boodschappen bij de Albert Heijn. Ja, ja, ja, dat wordt dan hun verrijking van het uh, leven. En, en, en er is wel meer, zeg maar. Hè? Dus er is wel... Als je, ja, misschien heeft er uh, iemand met een uitkering ook een wietplantage op zolder, maar ik, Absoluut. Ik, ik, ik denk wel dat ze ervaring met werken hebben, maar meer in het zwarte, zwarte circuit en daar hebben we zometeen ook nog een berichtje over. Ja, ja natuurlijk. Hè. En wat dat betreft we hadden uh, van Kooten en de B met uh, Jacobs en Van Hess mm -hmm. natuurlijk ook fantastisch neergezet uh, van die Beunhazen die, uh, ja, die compleet zelfgerechtvaardigd. Ja, de, de, de tuinen herfst klaarmaken of zoiets. Ja, de voor het uh, maximale inkomen gaan, wat natuurlijk ook niet uh, communiceert naar het werkende publiek. Maar ja, er is nog geen systeem om de uh, menselijke waarden, zeg maar, gewoon te waarborgen. En het lijkt er ook steeds meer op dat wij na weer, toch weer naar een soort vorm van uh, slavernij gaan, waarin die mensen gedwongen worden om... te gaan sorteren. Ja, ja, terwijl... Ja, dat is natuurlijk nooit een promotie voor werk. Hè, en je krijgt er alleen maar weerstand van. Terwijl, als werk zo fantastisch is, laat die mensen dan ook uh, erin groeien. En zelfvertrouwen krijgen, ritme, en ga daar dan voor staan. In plaats van, nou weet je, alleen maar communiceren van, maakt niet uit hoe. Maar kapot uh, mag je van mij. Ja. Ja, ik, had het, ik had het er net al over. Uh, ruim een derde betaalt uh, de klusser uh, in huis uh, zwart. Dat valt mij nog mee. Oké, okay. ja, twee derde doet het nog steeds wit. Maar ja. oh, zouden sommige mensen gewoon niet durven toe te geven? Ja ik, bedoel, ja, ik vraag me ook af. Misschien is het dan een derde die ze ontdekt hebben. En dan de rest daar hebben ze nog geen weet van. Ja, er is natuurlijk wel iets gevaarlijks aan uh, dit doen. Want... Dat zijn best wel zware straffen. Uh, je moet namelijk als je een klusser hebt uh, werken. Dan moet je zo'n bord in de tuin hebben voor een deur met een uh, bedrijf erop waar die werkt. En een telefoonnummer. En dan, dan kan de politie langskomen en die kan dat bedrijf bellen. En dan checken of dat bedrijf helemaal wit is enzovoort. En, en dat maakt het een beetje risicovol. Als jij een berg Polen in je huis neerzet. Dan zouden ze kunnen zeggen van. Hé, uh, hey, we zien er iemand werken. er hangt geen bord. En dan kunnen ze jou geloof ik ook een paar duizend euro per dag boetes opleggen. Misschien dat sommige mensen daar uh, bang voor zijn. Dat zijn dan echt meer uh, de onopvallende klussen, zeg maar. Dat zijn de onopvallende klussers? Ja, ja, omdat de politie het dan niet ziet. Ja. Dan moet je inderdaad de gordijnen dicht doen. En, uh, maar dat is, met de klussen is dat nogal lastig. Dan hadden zakken cement, cement daarbinnen en zo. Oké, dit zijn wel de zware klussen, zeg maar. Ja, als iemand heeft stukken door, ja, je kan wel zeggen tegen de ja we moeten even de gordijnen dicht doen zodat niemand het kan zien. Maar ja, dat, uh, ja, dat, dat werkt ook maar beperkt natuurlijk. Uh, er is gewoon een bedrijf uh, daar actief en uh, een groot, gedeel van de, groot deel van de klussen iets zwart en dan uh, één klus wit of zo? Ja, je moet eigenlijk een soort telefoonnummer hebben van een netbedrijf waar iemand antwoordt uh, als de politie belt van nee. Het zit allemaal in orde, eh, klopt? Ja, ja. Heb je een soort dummy bedrijf waar alles klopt? Ja, ja, ik denk dat de grootste markt is nog wel steeds, weet je wel, het schoonmaken in huis ja. nee, en dat soort dingetjes, de klusjesman. Ja, maar dat doen ja. zelfs politici doen dat niet, uh, niet wit, volgens mij. was Els Borst of zo, die had dan ook een soort uh, zo ja. Tuurlijk. Dat doet echt bijna niemand, dacht ik. Nee. Ik, heb, ik heb ook wel eens een ja, heel lang geleden, toen nog een studentenhuis woonde. Toen uh, zat de, de huisbaas te klagen. en zei: Ja, het moet nu allemaal schoongemaakt worden, anders uh, duur ik een schoonmaker in en dat zijn de kosten voor jullie. Dan zijn we naar de AZC gereden en we hebben we een briefje van 50 uh, gulden gelaperd. En uh, nou, er kwam een jongen die uh, en binnen een paar uur was het huis Pico picobellen schonen. Mm -hmm. En die vroeg: Ja, als je vaker een klusje hebt, eerst uh, een visitekaartje. Mm. Ja, ja dus, uh, deze werk uitstekend. En ja. dat, uh, dat mag ook wel, want dat is ook zoiets natuurlijk. Je ja. hebt geen werkvergunning van de staat? Nee, ik wel. Ja. Nou, het, het, het, het, De overheid is natuurlijk weer zo'n veelkoppig beest. En uh, participatiemaatschappij is uh, nog niet zo eens zo heel kort uh, geleden uh, uitgeroepen door onze koning. Maar toen werd er uh, ook al geopperd in de politiek om de mensen die uh, thuiszorg gaven. BTW-plichtig te laten maken. En met andere woorden, dat zou eigenlijk complete participatiemaatschappijen uh, ondermijnen. Van, uh, het is al steeds een gerealiseerd gelukkig, maar waarom zouden mensen voor die BTW moeten gaan, zeg maar? Dan zou er wordt zorg nog onbetaalbaarder en het, het, het, dat is alleen maar een rem op dat stukje van die economie. En dat is zo lullig. Die, omdat, euh, nou ja, zoals ik al zei, er zijn dus heel veel reorganisaties geweest. Gewoon dat een kwart van het personeelsbestand in de zorg gewoon op straat is gezet. Uh, even, even, even een kleine onderbreking. Ik heb een idee, uh, vermoeden dat jij een bruggetje aan het maken bent. Nee, nee, nee, nee nog niet. Oké, oké. oké. Maar dat is wel een bericht waar jij zo meteen over wil gaan hebben. Ja, uh, maar... Met het publiek al een beetje warm aan het maken. Ja, maar die mensen die, zijn, die proberen er gewoon wat van te maken. En het een van de grootste drijfveren is soms ook, omdat ze al in een vorige organisatie werkten, hebben ze een contact gekregen met een cliënt. en vertrouwen in elkaar. Maar uh, dan vinden ze het beide heel erg lullig dat door de veranderingen in de maatschappij dat dat contact verdwijnt. Want de een kan nog net zo goed zorg aanbieden en de ander kan nog net zo goed zorg ontvangen. Dus ja, wat er dus ook gebeurt, één, is dat er heel veel uh, van die mensen die uh, ontslagen zijn, uh, zzp'er uh, worden. Maar heel veel mensen werken nu ook gewoon zwart. In, in de sector, wat de bedoeling was. En dat is dan misschien wel het bruggetje, <laughs> wat, wat beter zou worden. Ja, maar jou, dat bericht uh, gaan we zo meteen nog behandelen. Ja, <laughs> nou we houden het spannend. Ja, want we hebben een korte tijd nog Peter uh, tot onze beschikking. Uh, Oké, okay, prima. We moeten er nog even gebruik van maken, Peter. En jij uh, zit hier zwart. <laughs> <laughs> ja. ja, straks... Uh, <laughs> nou, hij wordt niet betaald. <laughs> ja, straks weer onze rekeningnummers uitwisselen. Hè? Ja, ja, ja. Uh, uh, uh. Een enorme reclameopbrengst hiervan uh, verdelen. Ja, uh, nee, want we hebben nog een berichtje over een uh, burgemeester van uh, Johannesburg in Zuid-Afrika. Drie raaien, wat voor iemand dat is. Tegen! <laughs> dat ook. Maar over zijn uh, politieke overtuiging, ook over, hè? Ja, het is een libertariër. Ja. En het, uh, ja Het is aparte dat het een beetje rommelt. Dus Zuid-Afrika gaat natuurlijk al een tijdje heel slecht. Maar er is wel een beetje een libertarische opleving. En het ANC doet het ook heel slecht. In. Die hebben een zodanig corrupt toestand gehad. Dat ze nou langzamerhand overal beginnen te verliezen. En ook in Pretoria. Dus uh, ja, het is wel mooi dat er nou een libertariër naar voren komt. Maar je ziet het wel vaker in die, in, die, in die landen waar ze dan heel erg uh, ja, socialisme of sociaaldemocraten of communisten uh, ja, aan het roer zaten. Dat de bevolking gewoon totaal zich in het tegenovergestelde gaat verdiepen. Je, ja. je ziet ook een NCAP-movement in, uh, in Brazilië. Ja. ja, in Venezuela zou je toch zeggen dat dat ook moet gaan gebeuren bijvoorbeeld. Want ja. Ja, als, er, als, je, als je echt helemaal aan de grond zit, ja, dan uh, moet je toch op een gegeven moment wel uh, gaan denken, hey, moeten we iets anders gaan doen. Maar het is vaak heel moeilijk. Ik heb ook wel eens een Iranier gehoord, die zei, ja, we hebben alles geprobeerd, communisme, en, uh, islamisme en uh, kapitalisme, maar ze hebben dan nog nooit vrijheid geprobeerd. Maar dat, dat hele idee van vrijheid, dat kunnen ze zich gewoon niet voorstellen wat dat inhoudt, wat dat betekent, vrijheid. Hè? Dat woord is natuurlijk ook helemaal vermangeld. Ja. Maar uh, ja, mensen denken er vaak niet aan, omdat het gewoon helemaal niet in hun spectrum zit. Het zit niet in hun woordenboek, ze weten, ja, ze weten niet eens wat dat inhoudt. Ja, dat is inderdaad wel moeilijker. Ja, je zag het wel in, bijvoorbeeld in Polen. We hebben een paar keer een, een Poolse uh, libertariër in de uitzending gehad. Die dan ook vertelt dat ze dan... Uh, ja, dat, <laughs> in Polen is het uh, communisme gewoon echt zo'n besmet woord. Dat zelfs de communisten gewoon andere namen aannemen. Om, uh, maar niet uh, die associatie met communisme. Dat iedereen is daar zo zat, weet je wel. Ja, maar dan is het opeens democratisch socialisme of zo. Je geeft het een ander naam. En mensen, mensen die kunnen het toch niet, niet uh, uit elkaar houden, zeg maar. Ze kunnen... Ze kunnen niet in principes denken, ze kunnen alleen in labeltjes denken. En dan heb je, ja, communisme moet je niet meer hebben, fascisme moet je ook niet hebben. Nou ja, je geeft het gewoon een ander naampje. En dan, je geeft het naampje vrijheid bij voorkeur. En dan, dan trappen ze de wering. Maar goed, we hebben een libertarische burgemeester in Johannesburg. Dat is de grootste stad daar. Ja. En wat kan hij betekenen voor de mensen? Nou ja Ik denk op zich dat het niet zoveel uitmaakt als je het, een hoofd hebt die libertarisch is. Het gaat natuurlijk om de mensen. Hoe de mensen denken. Hoe de mensen zich gedragen. Uh -huh. en ja Het, het is maar een, een figurehead. Maar het is wel tekenend dat zo iemand gekozen wordt. Dat betekent toch wel dat er een aantal mensen ook wat meer over nagedacht hebben denk ik. Ja, ik zit hier te lezen, de man heet uh, Mashaba en hij is uh, de voormalige voorzitter van de Free Market Foundation, van Zuid-Afrika's Board of uh, Directors as well. Hij uh, is de auteur heeft een boek geschreven, Capitalist Crusader, Fighting Poverty Through Economic Growth. Ja, Juri Maltsev, die zei inderdaad uh, dat hij hem kende, deze persoon. Ja. Uh, uh, die heeft een voorwoord geschreven in zijn boek. Ja, is, uh... ja het uh, 4,5 miljoen mensen dus het is wel, uh, ja, maar Johan Hansburg is natuurlijk de moordhoofdstad van... Uh. Ik weet niet of het nou nog van de wereld is, want je hebt in Zuid-Amerika ook wat uh, vreselijke steden, maar het zat er wel dicht tegenaan. Het was een enorme pokkenbende daar. Mm -hmm. Dus dan draai je ook niet zomaar om. Maar ja, het is toch wel heel opgevend. Maar het meest interessante aan dit bericht is, denk ik wel, van. hij doet het niet om een verzorgingsstaat af te breken, toch? Oeh, zo ben ik nog niet in het artikel. <laughs> ja, dus waarschijnlijk betekent het voor hun libertarisme ook iets anders. Uh ja het staat wel de rule of law, property rights en human rights. ja als je property rights hebt heb je in principe geen verzorgingstaat. ja ja, ja. Nou ja, goed. We hopen er meer goede dingen van te horen dan in de toekomst. Dus we houden Johannesburg in de gaten. Wel tot een beetje opletten, want er zijn natuurlijk ook een hele hoop mensen die... als ze aan de macht willen komen, dan, dan zeggen ze een vrijheidsagenda presenteren ze. En als ze dan aan de macht zijn, dan is het, ja, dan is het toch al makkelijker eigenlijk om, ja, om je zakken te vullen. Zeg maar. het, is, het is heel verleidelijk. Politiek is het natuurlijk... Uh, ja, het is een uh, moeilijk om je rug daar recht te houden. macht korrumpeert en uh, ja. Nou, ik denk wel overigens inderdaad dat, dat het niet van, vanuit het westen komt, zeg maar. Vanuit ja de, de, de hele heropleving van een vrijheid gebeurt in een ander gedeelte. En wat je over het algemeen ziet is ja, natuurlijk toen Europa in alle oorlogen ging en, en crisis... Dat je dan niet ziet dat Europa herleeft, maar de meest vrijheidsgezinde mensen die trekken weg naar Amerika en die beginnen daar een nieuwe maatschappij op te zetten. En ik denk dat, dat zo'n neergang heel moeilijk te kelder is, want er zit enorm veel momentum achter. Er zijn enorm veel mensen die in een bijstandsgezin zijn opgegroeid en nooit een initiatief of werk gekend hebben of die in het leger of zo zijn, zijn uh, opgegroeid. De, de samenleving verrot dus daar nog op de weg naar beneden. Dat het heel moeilijk is, denk ik, om daaruit terug te komen. En dat het eer, waarschijnlijker is dat, dat op een heel erg heel ander terrein, zeg maar, op een, ja, in China of zo, dat ze daar uh, de vrijheid gaan om omarmen of zo. Of, uh, ergens op een nieuwe plaats in ieder geval. Ergens in de Stille Oceaan, waar zo'n eiland is. Ja, of in Afrika inderdaad. Of, ja, waar, waar je niet zozeer verwacht, denk ik. Ja, wat ze uh, totaal nog niet aangeraakt is over de wetse uh, beschaving wat wel wordt ontdekt en het eerste wat die stam besluit is om een libertarische tijd op te richten. <lacht> ja, dat van die Amazonische stammen die dan wel heel goed zijn in zelfverdediging, maar dan nog het ja, vuurwapen nog niet hebben uitgevonden. Dus, uh... Komt Er een vliegtuig over vliegen en dan zit er vol met pijlen. Ja. <laughs> ja, ik denk dat er ook een hoop vluchtelingen heen gaat. Zeg maar. De beste vluchtelingen van al over de wereld... die overal alle oorlogen beu zijn en de bemoeizucht... die gaan zoeken naar een uitweg. Het, het verbaast mij ook niet dat vaak van die koloniën van het Britse empire... Zeg maar, bijvoorbeeld Singapore, Hongkong... Maar ook, eh, uh, Cayman-eilanden, Bahama's, dat zijn allemaal van die, ja, soort piratennesten in de, in de verre van het Britse Empire. Die zijn het meest vrij eigenlijk. En die hebben het, die hebben het nog meer gehandhaafd dan het Britse Empire zelf. Als je kijkt naar bijvoorbeeld Hongkong. Ja, dat was eerst veel armer dan Engeland. En nou kijk je in, in de jaren 50 al nog. En wat ze daar nog hadden is ja, eigenlijk strikt de, de, de Britse ja, Adam Smith-achtige toestand. Van nou, als je een tunnel onder de baai door wil hebben, dan ondernemers, dan moeten ze daar zelf maar voor betalen. Maar dan gaan we niet via belasting betalen. En dan zie je dat Hongkong is enorm in welvaart eigenlijk Engeland voorbijgestreefd. Engeland is achteruit gezakt met steeds meer socialisme en steeds meer uh, afhankelijkheid ge gecreëerd, zeg maar. De hele half Schotland is geloof ik afhankelijk van de uitkeringen. En in Hongkong en Singapore, dat zijn eigenlijk dan de oude koloniën die ver weg lagen, maar waar nog wel de meest, ja, de meest vrij, vrijgezinde mensen naartoe zijn gegaan, zeg maar. die, die, die proberen weg te gaan van het empire, aan de randen van het zinkende schip van de Titanic te zitten, zeg maar. Dat bedoel ik eigenlijk een beetje. Nou uh, uh. ah, ja, en dat heeft misschien ook te maken met dat Hongkong nog een beetje ervaring had met communisme in de oorlog ongeveer. Ja, die zitten vlak naast het communistisch land, dus ja, die zagen inderdaad dat dat niet werkt, ja. ja het is natuurlijk ook wat, wat jij net zei Johan, dat in, in Oost-Europa bijvoorbeeld ja, daar hebben ze nog een enorme allergie en alles wat communisme heet en ja, het is één, één stapje verder dat je begrijpt wat het principe is, zeg maar het grote idee van eh, mooie praatjes om macht over mensen uit te oefenen en de economie te gaan plannen en hun leven te gaan plannen en hun leven over te nemen, zeg maar. Ja, en als je dat begrijpt, en ik, heb het, heb, ik ontmoet ook wel eens mensen uit Oost-Europa en ik heb het idee dat ze inderdaad sneller een, een rat te ruiken... dan, dan wester-Europese mensen. Zeg maar. Bij de EU hebben ze al iets van... hmm, er zit een beetje een luchtje aan. Dat doet me ergens aan denken vaak. Uh, ik, uh, ik blijf er een beetje... half bij bungelen, zeg maar. Uh, ik, ik doe wel mee, want uh, ik wil er wel bij horen. Maar ik ben ook zo uh, weg. Ja. Um, <coughs> die vartslag Havel bijvoorbeeld... die heeft natuurlijk ook een heleboel libertarische dingen gezet. Uh, de laatste Poolse regering... heeft ook al sterk afstand genomen... van de, van, uh, de EU... Eh, dus ik denk dat die Oost-Europeanen daar meer door hebben. En in Nederland heb je nog steeds de pechtholds die, die denken, nou ja, dat is allemaal geweldig, de EU. wie kan dat nou niet willen? Dat zei uh, Mark Rutte natuurlijk ook, van nou ja, wie, wie, wie wil dat nou niet? Helemaal geweldig. Dat ja, is zo um, grappig om te vermelden. De subsidies van de EU. Als naar, uh, je kijkt naar wie betaalt er het meest voor. Wie ontvangt het meest per, uh, per bewoner. Uh -huh. Dan ontvangen de Polen het meest. En betalen de Nederlanders het meest. Ja. Uh. 500 uh, per maand. Per, per jaar bedoel ik. Ja, ja, jaar, dat per ge jaar, ge per jaar. geeft aan ook waar de loyaliteiten zitten. Want je moet altijd de minst loyale <tacht> leden. Die moet je het meest betalen. Zeg maar, om, om erbij te blijven. En de meest slaafse vol volse leden die alles wel slikken die hoef je die kan je het meeste uitmelken zeg maar en dat is ook waarom in, de, in het UK, waarbij ze altijd zeiden van ja, we weten het niet hoor. we willen we nou? Nou kwamen er een hele berg concessies. Ja, ja, we hebben toch nog onze bedenkingen. Nou, dan kwam er weer een hoop geld. En uh, ja, daar kan je aanzien van uh, als iemand, uh, als mensen heel veel betalen, nou, dan zijn het ontzettende slaven. En als ze heel veel krijgen, dan, uh, dan zijn het randgevallen. Oekraïne ook. die moet je natuurlijk eerst een heleboel geld gaan bieden en subsidies om ze binnen te hengelen. En pas uh, jaren later, als ze helemaal afhankelijk zijn, dan kan je ze gaan melken. Ja, yeah. ja. Maar als je dan ook die uh, Europa-propaganda dat zo meekrijgt, nou dan lijkt het ook alsof ze gewoon geen herijking meer hebben gedaan. Het verhaal van Europa is goed, is soms ook niet meer dan zo van, het is gewoon goed, weet je wel. Ja, Er is totaal geen argumentatie waarom. Nee. Ja. <laughs> En voor een deel is het ook omdat, ja, weet je, het is ook nu gewoon anders. Een van de uh, fantastische redenen wat wel zo was om Europa te beginnen, was, ja, omdat er toch heel veel uh, oorlogen waren uh, uh, geweest. En ook heel bloedig. En dat, uh, ja, dat er gewoon even werd gezegd van, wat nou als we even wat meer met elkaar gaan overleggen. En, uh, maar, je kunt nu niet meer zeggen van dat dat de reden is om dat maar te blijven doen. Want ja, onze staat, uh, de, de verhouding is al anders. We werken al heel veel samen. Er wordt al veel meer gehandeld. Er wordt al heel veel overlegd. Dus nu zou je eigenlijk een soort nieuwe stroming moeten krijgen. Van oké, okay, uh, wij voeren nou geen oorlog uh, meer met elkaar. Maar wat nu? Wat gaan we nu doen om... Het, eh, alsnog te verbeteren. Sportevenementen sport doen met elkaar ofzo? Ja, wat dan ook. Nou, in ieder geval het liefst dat je eh, daar over na begint te denken. Uh, zonder traumatische evenementen zoals een uh, Tweede Wereldoorlog of Eerste Wereldoorlog. Ja. Maar gewoon uh, uit, uh, gewoon uit wil om het uh, überhaupt beter te maken. Europa als middel, niet als doel. Wat, uh, ja, wat Pechthold gewoon lijkt te hebben. Het is een doel. Ja. Ja, ik snap je. Nee, we gaan naar het uh, volgende bericht toe. Uh, Duitse partij pleit voor uh, bewapening van burgers. En ik weet niet hoe ik een, zo gauw een bruggetje kan maken. Dus wat jij net zei, uh, Henk. En uh, dit. Maar uh, dan mag jij even invullen dan. Een bruggetje dan. Ja, uh, moet je gewoon ja. niet betaald, moet je ook nog een bruggetje maken. <laughs> <laughs> uh, ja, nou ja. Dit is gewoon een heel klein partijtje. Die, die waarschijnlijk heel veel schaar, garen erbij spint. Om gewoon lekker veel paniek te zaaien. Uh. Dus, en het is ook een beetje raar dat hij staat dat deze partijleider, euh, overigens een dame, die rechtsalternatief voor Duitsland, roept op tot een wet waarmee burgers zich mogen bewapenen. Dus je, het is niet dat je een wet moet afschaffen waarmee ze zich niet mogen bewapenen. Je moet weer een wet aannemen waarmee ze zich mogen bewapenen. Ik, ik weet niet hoe het in Duitsland geregeld is, hoor, maar voor mij een beetje hetzelfde als in Nederland, euh, lijkt mij. Ja, ik geloof dat het iets vrijer is. Hè. Oh, ja. Yeah. Ja, die mensen hebben dus wel gelijk dat uh, de weerbare burger, ja, dat is natuurlijk wel iets wat ontbrak in zowel de eerste als de Tweede Wereldoorlog. Uh, in de Eerste Wereldoorlog gingen ze natuurlijk heel naïef uh, over de top. Hè? Dus dat is, is de term voor dat je uit je loopgraaf kroopt uh, om met uh, mitrailleurvuur uh, in te rennen. Ja, en, en de Tweede Wereldoorlog was natuurlijk echt totaal, hè, met bombardementen en dat soort dingen. Nou, maar dat is allemaal vanuit uh, hiërarchie gebeurd. En zonder eigenlijk het volk ja, de, daarin goed te beschermen. Maar ja. moet wel zeggen het volk was rond die tijd waar die ontwapend vanwege de vrees van socialistische en communistische revoluties. En dat is de reden dat in Nederland de wapenwetten heel erg streng geworden waren, en neemmaal in Duitsland ook. Daarom is het ook zo grappig uh, dat uh, een aantal mensen uh, juist die wapens willen hebben... <laughs> Ja, om, het, om, het social, om de ja, te socialistische overheid, eh, om zich daartegen te wapen. Ja, ja, ja, ja. Overigens, in Nederland is... Uh, ik, ik heb er laatst een artikel over geschreven op de Vrijd Radio Blog. Uh, jullie mogen even een gokje doen. Welke partij heeft Nederland ontwapend? Oh ja, nou... De... CDA? CDA, ja. Ja, ja. ja. ja de voorloper. Uh. Ja, de, de ARP, Cau en uh, zeg maar de partijtjes die uiteindelijk het CDA zijn geworden. En dat was dan in uh, 1890. Dat was een uh, regering onder leiding van baron Mackay. Dat was nog in de ja. tijd dat jonkheren en baronnen zeg maar de, de, de regenten waren. En het was echt uh, ook dus ook bedoeld om uh, de, het socialisme of uh, het social volksoproer uh, tegen te gaan. Ja, ja inderdaad. Het, was, uh, het broeide behoorlijk in, uh, in Europa. En ja, de, de anti-revolutionaire partij die was uh, vooral bang vanwege de, alles wat uit Frankrijk kwam aan uh, verlichte figuren zeg maar. Mag je raden waarom? Ja, maar gok omdat, ja, ja, uh, uh... omdat ze bang waren voor de revolutie. voor de royalty. Het is ook een baron, hè. Omdat ze bang waren voor de revolutie. Mensen, dat doet me hun naam mee uh, vermoeden. Ja, wat wel apart is aan dit verhaal over Duitsland ook, dat het volgens mij wel onderdeel uitmaakt van een soort grotere paniek in Duitsland. Het idee dat het daar nou echt, het is natuurlijk met die verkrachting begon het al... En uh, nu zie, je ziet al een aanstijgingen van het aantal wapenvergunningen daar, maar ja, er zijn wat meer berichten over Duitsland. Bijvoorbeeld, uh, ja, die Deutsche bank die is ongeveer gehalveerd in iets meer, ja, in een jaar, een jaar tijd en die. Die uh, CEO die uh, waarschuwt ook voor fatale consequenties als de ECB doorgaat. En um, eigenlijk zegt hij, jullie draaien alle banken de nek om met die nulrente. Dat is een redelijk paniekerig verhaal. En dan zie ik een ander verhaal. Germany debates putting troops on the street to protect against terror terrorism. Dus dan willen ze echt militairen uh, over de straat uh, laten lopen. Er is nou een bericht uh, dat ze in Duitsland uh, de militaire dienstplicht terug willen brengen... om de gren grenzen van de NATO... De ...NATO te verdedigen eventueel. Nee. Uh, ik zag er nog eentje staan geloof ik. Ja, dat is een beetje een varen verhaal. Maar dat, dat is dat uh, PrEP-verhaal... ...dat uh, Germany warns its citizens to stockpile... ...emergency food and water in case of terror attack. Ja, uh, dat is misschien weer... ...dat is, komt van de uh, Frankfurt, Frankfurt... Allgemeine Zondags, zei toen... Maar er is toch al een hele hoop berichten dat ze in Duitsland ja, de paniek een beetje is toegeslagen nee, goed, Er zijn in Duitsland een paar steekpartijen en schietpartijen hmm. geweest. Heb je al gekeken, dus van, uh, joh, is er nou echt een stijging uh, in geweld? Of? Nou, die tijd in de jaren 80 was veel heftiger qua terrorisme. Met ETA en uh, IRA, een Rottermeer-fractie. En wat dat betreft zit er een dalende trend in het terrorisme. Maar dat maakt niet zoveel uit. Want ik denk dat de impact van wat er in Frankrijk gebeurd is bijvoorbeeld. Uh, op uh, 14 juli en zo. Die is gewoon heel groot. En de feiten doen er niet zo toe. Maar ik geloof dat in die, die vrachtwagenaanval in Nice. Er zijn dertig moslims doodgereden. Mm -hmm. Maar toch is het gewoon van hun tegen ons. Uh, ja, het is een moslim uh, verhaal. En ja, alles wordt daar nou in, in dat licht gezien. En ik denk dat ja, de feitelijke cijfers bij dat soort aanslagen en, en geweldsdingen maakt nooit uit. Het is een, hele, het is een psychologische oorlogsvoering. En psychologisch ja, werkt het gewoon heel goed, denk ik. Ja, het komt er over als totale paniek. Volledige paniek, ja. Dus. Um, een van die berichten is ook uh, dat het, uh, ook het Duitse leger is aan het uh, leeglopen okay. net zoals de belastingdienst een ja. <laughs> uh, leegloopregeling ja. dat werd dan weer gelinkt aan het conflict hè. waar het om gaat is uh, tussen Oekraïne en Rusland daar, daar hebben de Duitsers niet zo zin aan Oké, okay, die zien erbij al aan en denken, nou, uh, laat maar zitten dan. Ja. Wie heeft daar nou wel zin aan? Ja, en nou, natuurlijk zijn er belanghebbenden voor. Ja, maar die gaan niet vechten. Nee, nee, die gaan, nee, nee, die gaan, uh mensen erin luizen, zeg maar, ja. ja. Volgens mij dient daar ook dat, dat hele creëren van een kansloze klasse die geen alternatieven meer hebben. Dat, het, het doel daarvan is ook een beetje om de legers te vullen, volgens mij. Want uh, uiteindelijk gaan ze dan, ja, ze krijgen wat er altijd gebeurt in van die crisissen, is dat ze gaan zeggen van, nou, we gaan publieke werken doen, we gaan een enorme dam aanleggen of zo, of we gaan... Uh, Water naar de zee dragen of uh, ja. Amsterdamse bos. Dat zijn allemaal van die depressieprojecten geweest. Waar dan die mensen in, in gezet worden. En waarschijnlijk vroeger de piramide bouwen in Egypte was ook al zo'n situatie. Dat uh, Ja shit, we zitten met een heleboel mensen nou die we heel afhankelijk gemaakt hebben. En heel hulpeloos. Maar uh, dan worden ze straks boos. Laat ze maar een pir piramide bouwen of zo. Of een, uh, ja. En, uh, ja ik denk dat het de ultieme nut voor dat soort mensen als je echt helemaal aan de grond zit dat is om ze allemaal in het leger te douwen. en dan zeg je gewoon ja Poetin komt eraan en zat. en ja we moeten gewoon die staat op het punt om over ons heen te lopen en er is totale paniek en dan dan kan je al die mensen ja die zien daar dan nog enige eer in om zichzelf op te offeren om het land te redden of zo en dan ja dat is ook al heel oud Napoleon deed dat natuurlijk ook al die zei nou als je als je achter mij aanloopt dan gaan we al heel de royalty gaan we eruit doen en dan dan word je allemaal rijk maar dat, dat kan natuurlijk niet, want die mensen die hebben niet de productiviteit om rijk te zijn. Maar dan heeft hij wel een hele stoet van die mensen achter hem aanlopen. Die hebben hem allemaal geholpen bij een revolutie. En wat doe je daar dan mee? Ja, dan zeg je, nou, we gaan Rusland aanvallen. Dus één ding wat nog moet veranderen, we moeten dat eigenlijk, die geweldige revolutie moeten we ook uitbreiden naar, naar een land als Rusland, waar ze nog wel een tsaar hebben. Die moeten we ook wegwerken. En uh, we moeten dat uh, verspreiden, zeg maar. En dan stort je al die mensen af in de berenzine en hoef je die verplichtingen nooit na te komen, zeg maar. Je, je gaat gewoon in een groot leger terug en je komt zonder leger uh, er naarheen en je komt zonder leger terug... En eigenlijk stort je al die mensen die je dan van alles beloofd hebt en heel afhankelijk gemaakt hebt en, en voorgelogen hebt, die stort je zo in, uh, in de puinpoeier. Zo. Ja. Uh, ja, als je ook kijkt van hè, waar, uh, waar gaan die militairen dan heel vaak aan kapot, is het is inderdaad van je wordt met zo'n verhaal uh, ergens naartoe gestuurd. Bijvoorbeeld, we komen democratie brengen of we komen beschaving, ja. beschaving brengen. Voelt heel goed. Voelt heel goed. Vrijheid en democratie. Ja, maar dan is de praktijksituatie natuurlijk altijd heel erg anders. Hè? Uh, als het, als het ging om uh, Iraqi freedom, uh, ja, het heeft al jaren geduurd voordat de Irakezen gewoon hun eigen land uh, op mochten bouwen. Want uh, de contracten waren per wet al vergeven aan uh, Amerikaanse bedrijven. Dus uh, we komen wel uh, jullie bevrijden. Maar ja, helaas hebben wij een wet uh, die voorschrijft dat wij uh, ja, eerst nou niet eens aan onze eigen werkgelegenheid werken, maar wel dat uh, aan onze eigen economie op een of andere manier. Ja. Het is een leugen en uh, de gevolgen daarvan die krijg je uiteindelijk wel terug in je maatschappij. Ja, je kan, je kan de gevolgen niet ontlopen inderdaad. En daarom heb ik het idee dat ze die mensen ook allemaal ja, dood moeten maken. Zeg maar. Ik was er ook huiverig over. Ik weet nog wel dat bij Zuid-Afrika had je apartheid. En toen werd er ook gezegd van nou als we nou, uh, als jullie ons steunen van het ANC, zeg maar, tegen die zwarte, dan uh, hebben jullie ook allemaal een huis met een zwembad. Uh, er werd, werd enorm veel beloofd om die steun te krijgen. Maar dan wordt die steun gegeven en er wordt ook geweld gepleegd om dat doel te bereiken. Mensen bevuilen hun, hun ziel eigenlijk. Mm -hmm. uh, en ja, als het dan daarna niet komt, dan zitten die leiders natuurlijk met een enorm probleem. Die moeten dan eigenlijk die lui afserveren. Dat, uh, dat is altijd een beetje eng, ja. Eng en uh, best wel sneu. Ja, heel sneu, ja. Ja, ja ik denk dat de bruggen naar Venezuela nu al gemaakt is. <laughs> ja. Uh, ja, ook zo'n land. Uh. Ja, dat is een land die, die doet precies datzelfde draaiboek. Om, eh, om je samenleving in de verdiening te draaien. Ook daar hebben mensen natuurlijk de macht gegrepen. Eh, met eh, de hulp van het volk. Om die het, het volk vooruit te helpen. En hebben ze alle, alle dingen genationaliseerd. En onteigend En allemaal vriendjes gegeven in de Staten. Ja, nou, heb je natuurlijk enorme inflatie je gehad. 490% zie ik daar. 700 procent voor 2016. Uh, ja, er is een enorm probleem met voedsel, er is geen toiletpapier meer. En wat doet, euh, wat doet euh, de president, euh, Morales heet hij geloof ik, hè? Maduro. Maduro, ja. Maduro, ja. ja. Wat, wat, wat, wat hij doet is het minimumloon verdubbelen. Ja, daar komen we zo meteen op. Maar we hadden, ik had nog een klein bruggetje met het voorgaande bericht namelijk. je uh, had een Duitse partij die wil dan de Duitse burgers bewapenen. Maar Venezuela doet precies het tegenovergestelde. Ja. En, Ontwapenen. Dat, was... dat, dat komt ook uit hetzelfde draaiboekje. Ja, want het, het is natuurlijk zo dat, dat je als jij, ik geloof dat de dochter van Chavez, die is uh, miljardair en... Ja, die, die rijke elite die zich alles heeft naar zich toe heeft gegraaid... in de naam van het volk natuurlijk... die, die maakt zich wel zorgen over een revolutie... als ze zien dat mensen niet te eten hebben... en steeds wanhopbaar geworden. En dan, ja, dan is er natuurlijk meer criminaliteit. Maar wat ze dan niet zeggen is... ja, ik vind dat de bevolking zijn wapens in moet leveren... omdat ik me, ba me zorgen maak over een opstand. Dan zeggen ze, nee, ze moeten de wapens in leveren... om, dat, om de criminaliteit terug te dringen. Maar dan zijn ze natuurlijk nog uh, hulpelozer, die bevolking... Eh, tegen, ten opzichte van de agenten van de staten. Dus alles drijft ze richting ja, meer hulpeloosheid. weet zo veel criminelen vrijwillig die wapens hebben ingeleverd. Oh. Ja, dat is ook niet. De criminelen die zijn dan nog meer de baas. Het is nog makkelijker om. Uh, en wil je kan afvragen hoeveel Venezuelen, aan, hoeveel Venezuelen aan hier echt intrappen... zeg maar ...en braaf een pistooltje inleveren. Ja, wat ik zag... Ik heb het op het journaal gezien te vallen. Ja, We doen wel aardig wat uh, wapens hè? Mm. Dus Ja, Het kan natuurlijk ook allemaal voor de show zijn geweest. Maar... Ja, maar wat ze ook wel eens doen is dan kopen ze ze op. Hè. Ze zeggen, nou hier heb je wat geld... En dan uh, mensen denken: Ja, daar heb, heb ik morgen weer op eten. Ik kreeg wel een beloning voor. Hè, dus dan in uh, spullen werd het dan uh, vergoed. En niet te geld, dat is het toch niks waard. Ja. Dus ik kreeg, uh, je kon elektronica krijgen, een toiletpapier of zo. <laughs> toiletpapier? <laughs> daar heb je het weer. <laughs> Wat een ja, ja. enorme prestatie van de maatschappij: een mobiele telefoontje zodat je uh, naar elkaar kan bellen hoeveel honger je hebt. <laughs> <Ja>. <laughs> op alle ja, mogelijke. Ja. Ja. Wat krijgen doen dan? Uh, als je dan Venezuela zit. Zijn daar veel preppers? Ik denk niet. Ja, je kan er heel moeilijk weg ook, want ik begrijp dat die vliegtickets die zijn ook onbetaalbaar geworden als je in een lokale valuta wat hebt. Want sommige mensen zijn ja, mag... ook de grens naar Colombia toe. Om daar wat, je kan natuurlijk wel door die jungle heen en dan kan je hem hij vluchten naar Colombia. Het loopt al een beetje op zijn laatste benen, maar het is altijd weer verbazingwekkend hoe lang uh, het uithoudt. Zeg maar. ook dan gaat, wat gaat hij dan ook doen om, de, om het optisch beter te maken? de uh, ja, gelddruk is natuurlijk al een manier om het optisch beter te maken. Maar dan gaat hij ook de uh, hij gaat rijden, rijen verbieden buiten bakkerijen. Mag niet meer in de rij staan voor voedsel. Mag niet meer in de rij staan buiten bakkerijen. Anders lijkt het er te veel op een socialistisch ja, ja. land. Dat is <laughs> ja, dat is echt weer zo'n socialistische oplossing. Want ja, iedereen heeft enorm maar armoede, we gaan het minimumloon verdubbelen. En, ja, dat, dat hele minimumloon verdubbelen. Daar heeft natuurlijk niemand het aan. Want dan krijg, dan krijg je niet meer betaald. Je wordt alleen ontslagen. Want het zijn ook minimumloon. niet geloof ik 35 dollar per uur of zo. Dat is een belachelijk bedrag. Waar je, waar je daar natuurlijk nooit iemand voor aan kan nemen. En eigenlijk. Je snapt nooit dat mensen dat niet begrijpen... ...als je er even over nadenkt. Want Stel nou dat je het vergelijkt van... Uh, nou, ...ik wil graag een hele mooie vriendin hebben... ...maar het lukt me niet. En dan komt de overheid langs en die zegt... ...van nu af aan is het hebben van uh, lelijke vriendinnen verboden. Je mag alleen nog maar met supermodellen daten. En dan, ja, joepie, <laughs> wat een voordeeltje is dat nou voor mij. Ik mag alleen nog maar van de overheid met supermodellen daten. Maar heb ik nou een supermodel? Nee, heb ik nog steeds niet. Dus uh, ja, het is, het is zo'n onzin... ...dat ze zeg maar, de onderkant wegsnijden... ...en dan, dat mensen dan denken van... ...nou oké, okay, dan blijft het automatisch... Baan. We van 35 dollar per uur voor mij over. Want uh, uh, de rest is verboden. Ja, dat je, dat, dat je daarin... Trakt. Ja, mensen zien het ook als een, het ziet het gewoon als een bescherming van de arbeiders tegen de werkgevers. Want die zijn ook heel slecht blijkbaar. Ja, ja maar die zijn er al haast niet meer over, denk ik. Dus de, hoe kan je die nou als een schuld blijven geven? Het is allemaal genationaliseerd. En... Nou, er is nog wel een vrije sector daar, hoor. Ja, die bakkerijtjes misschien dan. Maar ze wilden laatst ook al dwangarbeid gaan doen. Dan wilden ze mensen met dwangarbeid op het land laten werken. En ja, er was zelfs het imf zei van... Nou ja, dit gaat toch wel een beetje heel Zoveel over de is. Ja, wat uh, dat toch op, op zich een club is die heel enthousiast over dwangarbeid zijn. Maar wie, wie bedenkt dit soort dingen eigenlijk? Ja, dat zijn weer ons, onze elite, kom je nog op terug. Ja, maar er zit er is een brein achter de staat hè, Venezuela. Ja, die, die Spaanse uh, marxistische econoom, geloof ik, hè. Ja, maar Filio... Misschien ik weet niet of het zo goed uit zegt. Uh -huh. Nou, uh, ja goed, wat hij precies denkt, uh, dat zal iedereen misschien wel een worst wezen. <laughs> maar hij wordt wel verantwoordelijk gehouden voor onteigeningen. Uh, ik had zo net het lijstje voor me. Zeg maar inderdaad uh, ook heel veel wat we net benoemd hebben, van wat in heel veel socialistische helstaten terug zien komen. Ja, hij heeft toevallig een draaiboekje ergens in zijn boek Ja, geprest. er zijn in de wereld natuurlijk een aantal uh, socialistische experimenten geweest. Uh -huh. Zo wordt het natuurlijk ook wel uh, uh, als uh, dusdanig uh, benaderd. Ah, uh, ik zit het al. Professor Alfredo Serrano. Uh -huh. van Zuideman, ja. Uh, uh, yeah. Hij lijkt op de zanger van de Foo Fighters. Van, oh. <laughs> uh. ja, maar het is niet alleen deze vent natuurlijk. Want ik zie ook dat uh, Stiglitz, ik weet niet wie die kent. Dat is een Nobelprijswinnaar voor de economie. Oh ja. Die prijs in 2012. De uh, Chavez-administratie. Ja, yeah, maar Hillary Clinton heeft ook. Ja, en dit is ook een clinton adviser die Stieglitz. En die zei: Venezuelan president Hugo Chavez appears to have had success in bringing health and education to the people in poor neighborhoods of Caracas. It is not only important to have sustainable growth, but to ensure the best distribution of economic growth for the benefit of all citizens. We should alarm Americans. Uh, what should alarm Americans is that Stieglitz, who had been described as an influential advisor to Hillary Clinton, appears determined to bring similar policies here. Dus het is gewoon, ja, dat is een Nobelprijswinnaar. Ook een academicus. En die, die vonden het ook allemaal een geweldig idee. Dat, uh, en later ook Bernie Sanders, uh, de, de presidentskandidaat die nou uh, verloren heeft van Hillary Clinton, werd gevraagd wat hij van Venezuela vond. En wilde er, die gaf daar geen commentaar op. Mm -hmm. die, ja, dit, Bij ons zitten er eigenlijk een heleboel mensen die daar heel positief tegenover staan. En dat was vroeger eigenlijk al met communisme. Al die universiteiten hier in Nederland waren ook allemaal hartstikke links en marxistisch. En uh, dat vonden ze ook allemaal geweldig. Ja, ja hier staat het lijstje inderdaad. Nationalisaties, het afpakken van, van businesses, stadslandbouw op de balkoren, de plan-economie en gedwongen arbeid in het publieke agrarische sector, dat, dat, daar heeft, stond hij zeg maar achter. Maar dit is zeg maar een professor. En een professor is natuurlijk, uh, niet echt een, uh, een, leider. Nee, nee, maar die adviseert dan, hè. Dus... Ja, die adviseert dan, ja, ja, ja. Kijk, kijk als je in Nederland een, een politieke partij bent, uh, dan heb je ook een denktink achter je en dan zitten meestal allemaal uh, academici in. Ja. ja. En ik denk wel, hè, dat zo'n iemand een model kan zien en, en, en, en, en kan overdragen. Mm -hmm. Nee, wat ze hier denk ik vergeten zijn, is, is om de geschiedenis van dat, uh, model, uh, erbij te pakken. En te kijken naar van welke verbeteringen kunnen wij aan, uh, zeg maar, uh, uh, erin uh, stoppen, zodat het ten opzichte van die, al die andere socialistische uh, heilstaten het wel een succes wordt. ja, ja het is inderdaad, het lijkt wel of de geschiedenis die bestaat. Het is er zoveel keer geprobeerd in Cambodja, overal in Zuid-Amerika, hele berg hyperinflatie, en toch blijven mensen altijd weer. Nou die praatjesmakers luisteren, die aankomen in een verhaal van: Nou, geef mij macht over jou en dan uh, gaan we ga ik jouw leven verbeteren. En het, ja, want het klinkt heel ideologisch, maar ja, er zijn een aantal problemen in het communistische denkgoed, ja, die ook altijd weer terugkomen. De, een, een van de belangrijkste dingen is de, dat je een, een, hoe heet dat? Een integere hiërarchie nodig hebt. En die bestaat natuurlijk niet. Een, een hiërarchie wordt natuurlijk al heel snel zo co corrupt als wat ja en een andere uh, probleem wat natuurlijk ook heel vaak terugkomt is dat die als je het niet kunt uitleggen van hoe fantastisch socialisme en communisme werkt dan moet je het maar forceren ja. en, uh, maar, mensen begrijpen het niet er uh, moet even de knoet erover want, uh, ja, en ja dat communiceert ook niet en ja hoe lang zijn ze er nu al mee bezig een jaar of uh, 120 hè? Uh, de Russische revolutie die was uh, 1917, uh, uh, geloof ik. Uh -uh. Nou ja, 100 jaar dan. En, en het heeft allemaal gefaald. En, en dat hebben we allemaal meegemaakt. En in, in elk, elk dat soort systeem wordt zeg maar de... Aanleiding van waarom eh, zou dat moeten zijn, die wordt ook continu vergeten. En dat is de arbeidsomstandigheden. Ja, klopt. Het idee dat de arbeider wordt uitgebuit, dat komt nog van Marx. En, en Marx's oom, het was uh, Leon uh, Philips, Dat is een tabaksfabrikant en een textielhandelaar. Ja, die had daar uh, regelmatig discussies over met Marx. En hij was het oneens. Want uh, ja, hij wees er steeds op van, nou, ah, ik zorg wel goed voor mijn personeel. En kom anders gewoon een keertje kijken. Maar ja, dat weigerde Marx. Want dan zou hij zien dat zijn theorieën niet klopten. Ja. dus uh, ja daarnaast verzag Leon Philips uh, Mark steeds van, uh, van geld maar ze komen eigenlijk oh, een keer weer terug om te ja, die een... Hij heeft nog nooit een dag in zijn leven gewerkt geloof ik Ja ah, Het lijkt het, uh, ook wel alsof uh, het socialisme communisme uh, ook op een soort uh, sociaal experiment lijkt uh, van de elite van, uh, wat betekent het voor een hiërarchie als wij uh, dit uh, flikken met een bevolking want het zijn uiteindelijk komen dezelfde personen er wel in voor hè? ik bedoel het zijn dezelfde banken die net zo goed het fascisme ondersteunen als het socialisme. Hè? Hm. En de banden tussen de Amerikanen en de Royen en zo, die, die, die waren ook wel groter dan een uh, geschiedenisboekje uh, doet vertellen. Het ja, is natuurlijk zo, als een, als een beweging populair is, en dat was zowel het fascisme als het communisme, dan heb je gewoon in elke samenleving een groot gedeelte van de bevolking die daar ook door gecharmeerd is. En dan heb je ook van de Amerikanen, een hoop Amerikanen waren gecharmeerd van het fascisme en een hoop van het communisme. En in Europa had je ook een heleboel sympathisanten met het fascisme en het communisme. En het is natuurlijk vooral zo dat in terugkijkend. Dan, dan heeft iedereen opeens iets van nou, fascisme deed dat had je. Dat was maar een heel klein groepje bij ons hoor. Er was niemand. Uh, maar als je natuurlijk dieper gaat graven. Dan kom je altijd die mensen tegen, inderdaad, die, die, uh, in de Bush family, die hebben natuurlijk ook het fascisme gesteund. Mm -hmm. En ja, als je daar, als je, en als je kijkt wat er, wat Churchill erover gezegd heeft en Roosevelt over Mussolini en dat was, waar, vonden ze allemaal heel geweldig, want dat was een sterke staatsman en die ging, die ging dat van bovenaf, ging die dat orchestreren en die ging de, de, ja, de economie, zeg maar, plannen als een soort, uh, ja, projecten met een projectplan. Nou, dat is allemaal geweldig gaan. Ik geloof dat in Hollywood van de jaren dertig was Charlie Chaplin... ...de enige die protesteerde tegen Adolf Hitler. De rest ja, ja. stond alleen maar te applaudisseren van wat een geweldige vent. Ja. ja, en ja. De, dat is verneucratief aan de geschiedenis inderdaad. Dat de geschiedenis wordt natuurlijk achteraf geschreven... ...en dan wordt dat een beetje weggemoffeld. Maar als je toen geleefd had, dan weet je wel, heb je wel degelijk geweten... Dat het, ...dat het breed leefde en heel populair was. Zeg maar. net, zo, net zoiets als zeg maar, wat ik, het zou mee vergelijken... ...wat je nu dan de vuurpeloton libertariërs noemt dat dat er een aantal mensen toch wel heel gecharmeerd zijn van um, ja iets wat uh, wat naar mijn mening ook een beetje naar uh, ja naar de, de fascistische kant hangt zeg maar en dus ook allemaal angst buitenlanders eruit gooien en grenzen dicht gooien en eigenlijk eigenlijk toch de overheid maar toestaan omdat we anders worden overlopen en dan moeten we we hebben wel grenzen nodig uh, die beschermd worden door onze overheid en dan heb je eigenlijk een vinger gegeven waarbij ze de hele hand nemen natuurlijk en als, later dan als, het dan, als het zwaar misgaat, dan trekt iedereen zijn handen er vanaf en dan zeggen nou, we snappen niet hoe het heeft kunnen gebeuren. Maar nu je zo leeft en je kijkt bijvoorbeeld in libertarisme in Nederland of zo, wat voor sentiment daar leeft, dan, dan moet je zeggen ja, het, het is, was niet verwonderlijk, het kwam niet uit de lucht vallen. We er niet zeggen, dat we hebben het nooit geweten. Een soort cognitieve dissonantie of zoiets, ja. ja, uh, ja. Het is helemaal, helemaal gek gemaakt door angst en dan word je erin meegezogen en het is natuurlijk ook zo. En dan achteraf zeggen maar, ik was helemaal niet bang hoor. Ja, achteraf dan kijk je natuurlijk weer anders nou, iedereen herinnert zich ook. Er de... was toch een hele sterke verzetsbeweging. Ja, ja. De Duitsers zeiden, wo is die baanhof? En ik zei, doe je die baanhof? Ik herinner me nog als de dag van gisteren. Ja, ik zat in het verzet. de mensen die weten waar het over gaat is, verkozen in en de B, wo is die baanhof? Ja. Ja. Dus uh, nou ja, maar het model uh, raakt dus alleen maar verouderder. En ik kan me ook niet voorstellen, uh, ja, misschien dus inderdaad, alleen maar door cognitieve dissonantie: dat je uh, denkt van nou, we moeten het uh, alsnog maar proberen, maar als je een intellectueel bent, dan kun je daar niet meer voor gaan, denk ik. En, wat ik dus... juist de intellectuelen gaan er nog de hele tijd voor. Als er iemand is weer die er weer achteraan loopt, dan zijn het weer de Stieglitz en de en de ja. hoe heet die andere econoom die voor de New York Times schrijft? Paul Krugman. Ja, dat zijn allemaal intellectuelen die, uh, die ja. dat allemaal geweldig vinden. En de universiteit ook weer. ja, waarschijnlijk uh, ja door het vervelende fenomeen dat er meer poesherij uh, mee te krijgen is. Hè, met het uh, visualise verhaal. Ja, ze zijn ook enorm conformistisch op de universiteit eigenlijk. En geld, ja. uh, geldstroom maakt mensen ook enorm conformistisch, denk ik. En uh, ja, wat heel veel mensen ook niet snappen of begrijpen is dat het... Uh, Racisme, uh, wat dat betreft, heel veel op het uh, socialisme leidt in, naar in ieder het communisme, van dat het individu uh, compleet wordt opgeofferd. Hè, voor ja. Het uh, uh, algemeen belang. Ja, dat is precies wat Hillary Clinton ook zegt: hè, van, uh, ja, het, het individu is ondergeschikt aan het algemeen belang. Uh, het ja, gro groepsbelang boven eigen belang toch? Dat ja, Hitler zei dat al. is uh, de slogan uh, van de NSDAP: ja. Ja. Ja. <laughs> gemein, gemein nuts, uh, eigen nuts, uh, gemein nuts gek voor eigen nuts. Ja. Terwijl um, nou, iemand als A Ayn Rand die zei: van, ja, de, de, de, het individu is het bouwsteentje van de samenleving. Ja. Je, on, je kunt het niet delen, je kunt het niet uh, proberen. Het, en dat is toch wel wat uh, dit soort systemen probeert, je wordt er heel verwrongen van ja. He? en dat heeft dus ook te maken dus wat, wat, wat uh, die elite dan probeert te flikken, die hiërarchie. Ja. He? Omdat, uh, ja, het is inderdaad het verhaal alsof je honderdduizend Egyptenaren tegen een piramide uh, aangooit, een echt human suffering. En dat je dan daarna gaat uh, genieten van... Uh, Kijk, dit hebben wij toch mooi gepresteerd. Kunnen we mooi op een dollarbiljet zetten. Ja. <laughs> en dan betaal je het personeel uit in uh, staalsobligaties. Ja, <laughs> maar dan uh, compleet zeg maar het, het leidensweg naartoe. En een vast contract hè, van D66, ja. ja. Uh, <laughs> Hartstikke. Uh, <zieken>? uh, Allemaal. <laughs> ja, uit de schrijven zeg maar. Hè, van dat het gewoon een complete leidensweg uh, was. En uiteindelijk nog een verneukte uh, ouderenzorg als ze dan klaar zijn. Bouwen? Ja, ja. ja, en, en, en natuurlijk ja. de verhalen van huilende moeders, omdat hun zonen uit vliegtuigen uh, zijn geworpen, dat soort dingen. En weer, dus uh, wat is dat, Argentinië uh, oh, ja. in Chili? Uh, die, die hadden we niet in de berichtenlijst zitten. Nee. Nee, het zijn natuurlijk meestal mensen die zelf het geweld steunden van de staat, om, omdat ze dachten die gaan vermijden de rijke bestelen en het aan mij geven. En dan uiteindelijk wordt hun zoon uit de vliegtuig gegooid. En dan is, dan is het huilen, zeg maar. Maar ze, ze hebben dat nooit afgekeurd uit principe, het geweld. Hey, ja, en, um, ja de, die, en dat heeft ook mee te maken met uh, hoe dat proces gaat. Je, gaat. je stapt er allemaal in met een geweldig idee... Net als bij het nationaal socialisme. En ergens in het proces begint er dan een massamoord. En uh, ja, dat doet op een gegeven moment toch met ieders geest. En dat, dat is wat het zo fucked up maakt. En, ja, en de lessen die je er bijvoorbeeld wel uit zou moeten leren is zo van, nou, dat, dat uh, communistisch model wat er gaat over uh, uitbuiting van de uh, fabrieksarbeider... Nou, hoeveel fabrieksarbeiders zijn er nog? Hè? Uh, ja, dat is ook zo, ja. <laughs> nou, uh, in 100 jaar is de dienstensector natuurlijk enorm toegenomen. Uh, maar een van de andere aanvallen op dit uh, uh, denksysteem is natuurlijk de automatisering, hè? dus al, alles wat er dan ook nog in een fabriek staat, wordt ook nog vervangen door robots. Dus, uh, ja, dus de, de hele noodzaak om die revolutie te ontketenen, ja, die is er eigenlijk ook niet meer. Ja, maar dat schijnt ze toch niet tegen te houden. Ik heb nee. het idee dat... Uh, ja. Dat de, de retoriek blijft ongeveer hetzelfde. Het is wel zo dat die mensen steeds ouder worden. Die heersers. Eh, ik begrijp nou dat... Of het nou Hillary Clinton wint in Amerika of Donald Trump, het zal hoe dan ook de oudste president worden. De ene is geloof ik 68 en de ander 70 bij het begin, altijd zeg maar. Dus als hij het acht jaar vol moet houden, dan ben je 78 aan het eind. En <coughs> dat viel me ook op in de Sovjet-Unie. Naarmate dat ze een einde naderden, kreeg je allemaal kreeg je Brezhnev, dat was een hele oude knar. En dan kreeg je Andropov. En je kreeg allemaal van die lui die binnen een jaar weer uh, te graven gedragen werden. En ik heb het idee dat als het ideeën verouderen, dan, dan heb je op een gegeven moment alleen nog van die hele de oude knarren die erin blijven geloven en er eh, mee blijven doorgaan. Ja, het wel, Bernie Sanders was, natuurlijk ook al een oude peer. Ik denk dat dat ja, dat het eigenlijk is. Het idee al overle, overleden, maar het leeft nog voort in de hoofden van, van uh, de oude garde. Ja, maar goed. Bernie Sanders had een behoorlijke jonge aanhang. Ja, dat is uh, ja, logisch ook. Een bepaald trouwens ook man. studieschuld. Ja, stel uh, uh, voor die jongen. Ja, studieschuld kwijtschelden. Uh. Ja, uh. ja. Ah, goed. Het is ook natuurlijk een moment uh, van waarop het uh, nieuw is en wie ze dat is. De bevolkingsgroep die eerder voor de vernieuwing staat en dan na een jaar of twee. Ja, dan moet je het eigenlijk voornamelijk continueren. En dan is het in ieders belang. om. Ja, dat de vernieuwing. Eh, toch wel wat eh, langzamer gaat. Want. Eh, Poeh, jij hebt al twintig jaar uh, behoorlijke suffering gehad. Hè. Maar we gaan nog heel even naar uh, Zimbabwe. Is, is dat socialistisch? Oh, <laughs> ja, denk jij. <laughs> dat, ja. Ja, ik noemde het net al, daar worden de slaven en staatsobligaties uh, betaald. Ja, dat dus is natuurlijk wel lachen, of tenminste het is triest, maar ze hebben eerst een enorme inflatie gehad met de hele kruiwagens met geld. dat uh, je, tril, trillion dollar bills had en zo. En nu krijgen ze dan een belofte van de overheid op, uh, waar ze mee betaald worden. Ja, het is natuurlijk belachelijk voor woorden. Uh, waarschijnlijk krijgen ze daar ook nooit meer wat voor. Maar het is uh, supposedly het 1-to-1 parity with de US dollar zit hier gekoppeld. Nou, een ziek idee. Ja, maar goed, het is dus een uh, nou ja, min of meer vier land dus als je vergelijking met VND wil trekken. Uh, aandeel van VND, weet ik veel, te goed bom, of, uh... Ja, het is een soort te goed bon van een vier bedrijf ja. ja. <laughs> Dat is toch wel sneu eigenlijk, hè? Goed, ja. ja, ze hebben wel 2,5 miljard aan ook Gratis hebben ze opgestapeld de overheid. Dus hebben ik nood hem zo doorheen. Ja. Uh, dat had je ook in de tijd van de Franse Revolutie ook. We hadden ook al rare experimenten met de, de, de landerijen die de Franse ja. staat had gevorderd van de, van de kerk. Ja. En uh, daarmee werd dan, uh, dat was, was een onderpand voor het geld dat ze drukten. Dat was zo'n succes. Nou, dat doen we nog een keertje, nog een keertje, en nog een keertje, nog een keertje, nog een keertje. Ja, no-time was uh, dat geld geen flikker meer waard. <laughs> ja, nou ja, goed. Ja. Ik moet even snel door de berichten heen gaan uh, galopperen. we hebben ook nog D66 met zijn vaste contract. Ja, dat is weer zo'n belofte ook uit het boekje van Venezuela eigenlijk. Want we uh, ja, waar zo in Venezuela zeggen van... nou, het gaat slecht, je hebt geen baan, weet je wat. We verdubbelen je minimumloon. Dan is het eigenlijk, is tot, die zegt... Uh, we garanderen je... Een, of we garanderen niks, maar we, we verbieden tijdelijke contracten. Uh, ja, dat is eigenlijk ook zoiets. Uh, dan moet je niet denken dat je dan een vaste baan krijgt natuurlijk... als je dat al zou willen. Ja, alleen de tijdelijke dingen en ZZP'ers zijn ook... Uh, ja, die zijn natuurlijk ook al door gebeten hond de hele tijd. Dus uh, ja, het is ja, zo. Nee, ja. nee, achter mensen gewoon te dom om uh, de juiste keuzes voor zichzelf te maken. Wat is dan dat voor? Uh, politici. Ja. Mensen kunnen blijkbaar niet zelf hun eigen baan kiezen. Ja, nee. mensen die uh, als ze part-time willen werken, dan mogen ze dat niet willen. Zeg maar. Dan uh, worden ze toch gedwongen om ja, te doen wat, uh, wat de overheid wil dat optimaal is voor hen. Ja, het vast is, dat vaste contract is ook iets uit een, een tijdperk wat naar mijn idee al lang voorbij is. Ik bedoel... Je weet inderdaad niet of dat, dat wat je nu produceert ook nog over 40 Jaar, uh, wordt geproduceerd. Jaar Ja, ja vro vroeger was het zo van je bleef bij een werkgever tot je dood eigenlijk, uh, Ja. Mm. dat is nu al lang niet meer zo, nu is het een stepstone van een uh, nog betere banen of zoiets. Ja. Maar het is natuurlijk ook zo, hij zegt, uh, je hebt alleen nog maar een vast contract, maar een vast contract dat is heel vervelend voor een werkgever, want kan, ja, daar kan je haast niet meer van af. De hele reden voor die uitzendbureaus in Nederland is omdat een vast contract zo, zo vreselijk is. Want als je van iemand af wil, dan moet je ze heel langzaam moet je ze een dossier op gaan bouwen waarom je er vanaf wil. En, ja, dat is dat is gewoon een rommel. Dus dat betekent dat mensen. Ja, werkgevers gaan heel erg laat, pas denk ik, een nieuwe vaste werknemer inhuren. Eh, omdat ze dan gaan ze liever eerst nog 120%, 130% uit hun bestaande werknemers trekken. voordat ze een vaste kracht aannemen. Want er zit gewoon veel risico aan vast. Dat betekent dat de stress op het werkvloer weer gaat toenemen. Ja. Ja, heel vaak ja. werken bedrijven met, met uitzendbureaus. En als dan een uitzendkracht bevalt. Ja. Eh, dan, dan krijgt hij een contract. Dus sowieso is het. Uh, ja. Ja, je zou dus meer naar een, een cultuur willen. waar het gewoon makkelijk is. Is om van de ene baan naar de andere baan te hopen. Ja. Zonder dat je. Hè, en als dat twee maanden niet lukt, zeg maar dat het ook geen probleem is. Ja. ja. dat je juist je, je zoveel mogelijk van al die regels af moet. Ja, ja, ja, ja precies. Want, nou, kijk, eh, die komt dan eerst bij het UWV, waarvoor je gewoon meestal betaald hebt. En dat het gewoon een verzekering is. En, eh, en, maar die eh, verkopen hun eh, huid op het eh, allerduurst. Dus dan je bent eigenlijk een klant van hun. Maar je merkt dat nergens in terug. Heel veel mensen we weten dus niet eens dat de V voor verzekering staat. Oh, ja. en, dat, en, en als die V voor verzekering staat, kan je het makkelijk privatiseren. Ja, en maar uh, als je zeg maar niet uh, kunt omscholen of wat dan ook, wat UEV's ondertussen ook niet meer doen, hè. Uh, die helpen je al niet meer bij scholing of wat dan ook. In wezen gaat een enige gesprek over van hoe vaak je solliciteert. Ja, ja. Laat het niet van uh, afhangen. Nou, als je daardoor zeg maar uh, die periode niet kunt overbruggen. Nou, dan kom je dan in de dus bijstand. En dan ben je dus een trotse werknemer geweest. En de, het lijkt alsof dus zeg maar de wet op uh, werk en bijstand erop geënt is... om dat laatste beetje trots uit te per, uh, persen, zeg maar. Dat is een soort asielprocedure, zeg maar. Ja. <laughs> ja, ja, ja. En de, gewoon de... Uh, moedeloosheid zeg maar die je daarvan krijgt en ja de bijstand gebeuren dat is ook op een gegeven moment kom je dan ook in, in zo'n mentale toestand dat je ook niet meer uh, durft te proberen want uh, als je zeg maar uh, net boven de uh, norm gaat verdienen ja dat levert zoveel administratieve gezeik op en als ze nou zo de daar de pijnpunten weg zouden uh, nemen ja dan zouden mensen veel sneller gelukkiger worden en er veel meer durven te zoeken naar hun plekje. Ja, ik denk dat je wel het bruggetje gemaakt hebt naar jouw uh, hoofdthema. Het falen van de participatiemaatschappij. Ja, en dan zou ik op dit moment het even afscheid nemen van uh, Peter. Mooi. Want dan Mooi. moet ik uh, wachten weer een werkgever op jou. Het <lacht> ja, ravel, jongens. Oké, okay, nee, dan doei, doei. Dankjewel dat je erbij was. Oké, okay, uh, de participatiemaatschappij. Ja, ja, ja. Daar, daar is iets mis mee. Uh. <lacht> ja, die heeft gefaald. Oh, no, no shit. Ja. En wie schuld is het? Nou, dan daar zou nog denk ik een enorm proces komen om dat goed uit te zoeken. Maar we vertellen gewoon in het kort een beetje van mijn Twitterbericht. En je mag daarbij heel erg kort door de bocht gaan. En dan mag je daarna heel lang uitleggen wat je eigenlijk bedoelde. Oké, okay. nou, participatiemaatschappij is afgekondigd door de koning. En het is de belofte van de overheid dat na de verzorgingsstaat ...zal het beter worden, goedkoper, met minder regels... ...en met minder uh, partijen die je moet overtuigen van je goede wil. En dat is een beetje net zo'n soort belofte als de 1000 euro uh, belofte van Rutte. Uh, ja. <laughs> Oké. Okay. Ja, en het, uh, heeft, het ene heeft denk ik ook met het andere te maken. Nou, uh, participatiemaatschappij is in uh, 2013, geloof ik, er door de koning afgekomen. Nee, 14. Oké. Okay. Ja, en als nieuwe manier uh, waarop we in Nederland met elkaar zouden omgaan. En toen hebben ze binnen een jaar besloten... Dat het jaar daarop gelijk al de grootste verandering in de zorg ooit zou moeten plaatsvinden. Dat betekent dat voor gemeentes die kregen toen jeugdzorg erbij, ik geloof gehandicapte zorg en ouderenzorg. Maar het ging dus eigenlijk van de landelijke bestuurders ja. naar lokale, landelijke ambtenaren naar lokale ambtenaren, die ja. uh, normaal gesproken alleen maar gewend zijn uh, om er veel een paspoort uit te geven. Ja, met aan de ene kant uh, het voordeel dat uh, iedere gemeente zelf um, een invulling eraan kan geven, met daarbij de nadeel dat iedere gemeente zelf zijn invulling eraan moet geven. Ja. Want uh, ja, dat betekent dus dat je moet zoeken. Nou, uh, de verzorgingstaat is natuurlijk wel waarom wij zo heel veel uh, belasting uh, hebben betaald natuurlijk. Uh, hè. Het is een hoop van mensen. Het is ook een vrees. Gaan wij het nog krijgen, die zorg? En omdat de gemeentes die zorg dan zouden invullen, zou het ook meer op maat zijn. Waar die hoop op was gebaseerd, dat weet niemand. Het zijn uiteindelijk dezelfde partijen die de zorg leveren en dezelfde partijen die de zorg afnemen. Daar verandert er niks aan. Maar de proces, uh, het proces waarop je die zorg uh, krijgt, die was in die eerste fase onduidelijk, omdat je moet je voorstellen, stel je nou eens voor uh, je oma uh, die wordt wat slechter te benen. Dan is dus al de vraag, dankzij die verandering in de zorg, met, uh, uh, met wie gaat uh, je oma nu bepalen van hoeveel zorg ze gaat krijgen. En er was de vraag van dat het een, een instelling gelijk al zou doen. Oftewel, de slager keurt zijn eigen klant tot een onafhankelijke partij. Tot, ik weet niet wie ze er allemaal voor hadden bedacht. Maar ja goed, dan de tijd vorderde daardoor alsmaar door. Een andere uh, moeilijkheid was dat de drempel om zorg te krijgen... Ja, in de oudere zorg was het ook al uh, veranderd. Dus als je eerst nog een beetje slechte been was... Nou, dan kon je dus nog wel uh, een, een verzorgingshuis in of dat soort dingen. Nou, uh, verzorgingshuizen die, uh, die bestaan niet meer zoals we die kennen. Hè? Dus, dus Verzorgingshuizen, dat, die, die, dat is een opvolgen van de bejaardenhuis. Bejaardenhuis was als je 65 een beetje bent. Nou, dan ga je gewoon daar zitten. Nou, op een gegeven moment moest je wel een aantal een zorgvragen hebben om in zo'n uh, huis te komen. Maar nu moet je zeg maar uh, in de staat zijn om naar je uh, doodsbed uh, te kunnen lopen. Om dat wandelingetje kun te kunnen plaatsen. Dus je moet niet te goed, maar ook niet te slecht zijn. En dan kom je in, een, in het verzorgingstehuis. Ja, wat natuurlijk ook uh, heel veel... Uh, pas een meetwerk uh, gevraagd wordt. Ja, maar ja, dat is in de achtergrond uh, van dat die verandering in een idioot hoog tempo is ingevoerd uh, zonder aanleiding zeg maar, hè, van uh, nou het moet gewoon nu. En uiteindelijk hebben de gemeentes nog wel een jaar uh, uitstel uh, gekregen maar uh, laat ik het zo zeggen op een gegeven moment uh, 2014 uh, werden natuurlijk de plannen ontwikkeld. In oktober uh, 2014 werd in Groningen pas het plan gepresenteerd. Dus had je nog drie maanden voordat de regeling in zou gaan. Nou, een deel van het plan was... Uh, nou, Groningen heeft daarmee het land het nieuws gehaald. We gaan een website openen met allerlei tips voor uh, de bevolking. Waaronder dus zo van... Heb je een droge vagina? Gebruik dan een glijmiddel. Echt. Dat, dat stond er letterlijk op. Nou, een deel van het plan was uh, van we gaan gesprekken voeren... Met ...over dus uh, die zorgbehoefte. Toen was het al uh, april 2015... ...en toen was er dus nog steeds de helft van het aantal mensen... ...daarbij niet in kaart gebracht wat die zorgbehoefte was. Natuurlijk kregen ze nog wel zorg... Maar mensen zijn mensen, dus je kent natuurlijk ook een nieuwe aanwas. Hè, wat moet je daar nou weer mee? Ja, dus de druk stapelde zich alleen maar op. Ja, En dat heeft uh, voor heel veel mensen natuurlijk al, uh, met name de zorgafnemers, al heel veel teleurstelling teweeg gebracht. De grootste voorstander hier uh, van die verandering, de wethouder hier, als hij een toespraak houdt, ja, dan hoor je al een beetje gemompel in de zaal, maar dat is eigenlijk alleen maar uit uh, beleefdheid om niet in boegeroep over te slaan, omdat Goed, die wethouder heeft vaak een blijde, goede boodschap en zo. Maar hij, hij, het is een van de meest gehate mannen nu in, de, in Groningen. Uh, en dat is dan iemand uh, die uh, zorg in zijn pakket heeft. <laughs> Oké. Okay, uh -huh. ja, dus dat is ook wel niet zo'n goed uh, signaal. Maar ik heb het uh, artikel van uh, Zorgvisie gehaald. Dus het blad voor uh, mensen die geïnteresseerd zijn in de ontwikkelingen in de zorg. Waar men het meest overvalt is dus het aantal schotten die er nodig zijn uh, om ergens zorg uh, te krijgen. Het idee van uh, zorg aanbieden is natuurlijk uh, dat je, uh, als iemand zorg nodig heeft, geef het dan ook gewoon. Ja, dat blijkt toch uh, moeilijk te zijn, want iedereen moet zijn uh, plasje erover doen. Het moet volledig volgen de regels. En uh, als je buiten de regels valt, ja, dan wordt het aantal partijen waarmee je te maken krijgt nog groter. Met als gevolg dat zorgvragen nog steeds geen zorg krijgt. En dat is frustrerend. Iedereen wil natuurlijk wel die zorg aanbieden de zorg uh, vragen. We natuurlijk ook die zorg krijgen. En het gebeurt maar steeds niet. Ja, en dat is uh, het uh, falen waarin we nu uh, inzitten. De participatiemaatschappij. Het heeft natuurlijk ook, ook mee te maken met voor een dubbeltje op uh, de eerste rang uh, willen zitten. En uh, valse beloftes en weet ik veel wat. En uh, nou ja, Het is gewoon, uiteindelijk is, zal de vraag dan weer uh, zijn van, misschien moeten we de zorgbestuurders nog meer vergoeden. Ja, ja, ja. Ja, hè? Terwijl uh, nou, het probleem is gewoon zo organisatorisch van uh, nou, alles is er... maar uh, ja, wat hadden we ook alweer... oh ja, de, cli de cliënt, de zorgvrager... Ja, die wordt gewoon compleet uit het oog uh, verloren. En uh, ja, dat is, dat is wel het sneu uh, eraan, zeg maar. Ja. Ja. Omdat, uh, ja, als je, era als je eraan gewend bent... om zorg te ontvangen... En uh, je weet daarmee je levensspel wat op te krikken. Dan is het al heel kut dat dat uh, ter te discussie komt te staan. Maar het is nog kutter. En die zaken zijn natuurlijk ook geweest. Van mensen die dan ineens rechtszaken moeten voeren. Om, uh, ja, om toch de zorgen te krijgen die ze nodig hebben. En, uh, en dat, dat heeft uh, zeker plaatsgevonden. En het is eigenlijk ook uh, best wel uh, idioot. Dat dat soort verhalen. Buiten de media blijven, omdat uh, dit is echt iets wat via de toonreden uh, Nederland is ingebracht. Hè, en uh, wat ook een vrij groot geheel is. En participatiemaatschappij. Ik herkende het gelijk al als een grote revolutie, zeg maar. Ik heb me ook verbaasd over dat de Libertarische Partij zich uh, daar niet op heeft vastgebeten. omdat je wel kansen voor, voor de LP? Absoluut. Wat zijn de kansen? Stel het even in het kort. Uiteindelijk gaat het om empowerment van de zorgvragen. Mm -hmm. Maar wat, wat, wat moet dan specifiek veranderd worden? Wat er specifiek veranderd moet worden is dat de zorgvraag dat het ook normaal wordt om, om uh, zorg te krijgen als je het echt nodig hebt, mm -hmm. maar dat het ook abnormaal wordt om zorg te krijgen als je het niet nodig hebt. Mm -hmm. En dat hebben wij in de verzorgingsstaat te veel uh, meegemaakt. Wie moet het product leveren? Daar maakt niks uit. Nou, maar wat uit? Nu, nu gaan we naar de lokale ambtenaren. Ja. Ik bedoel, zijn, zijn dat de, de beste mensen voor die taak? Ja, goed. We hebben eerder in de uitzending ook over gehad. Ook in de zorg ontstaan nu ook clandestine ringetjes. En eh, dus bu nu buiten de overheid om. Daar zouden eh, libertarische partijen van kunnen zeggen. Nou, dat is fantastisch. En dat willen we zelfs beschermen. Want de overheid heeft juist de bedoeling. Oh, we verliezen het nu uit het oog. En dan komen ze weer in paniek en dan gaan ze allerlei rare controles uitvoeren, en regels verzinnen en dat soort dingen. Terwijl de bedoeling is, er is ergens een vraag, een zorgvraag. Meestal is het in dit universum zo, als ergens een vraag is, is er ook wel ergens een aanbod. En ja, zorg dat dan dat dat tot elkaar komt. Dus en daarom moet je die terugtreding van die overheid ook hartstikke toejuichen. Maar dan die zorgvrager, kun je dan nou ook blij maken met zo van... je bent af van je betutteling. Je bent af van je het kleineren. En, en dat is de kans voor de libertarische boodschap. Want uh, betutteling is heel erg beperkend. Het is geen kooitje om je heen, maar emotioneel is het wel heel erg uh, ingrijpend. Uh, je wereldje wordt heel erg klein... Als je betutteld wordt. Zo klein dat het gewoon een blinde vle vlek is, eigenlijk ook. Men, men, men vindt het gewoon. En eigenlijk is dat niet zo. En het is niet eens nodig om mensen te betuttelen. Edige, mens. ja. ja, maar toch is, is daar een, een, een proces voor nodig geweest. die al eh, echt decennia lang duurt. Van we hoeven zorgvragers niet te betuttelen. En nou ja, ook hier. Ik heb het eh, WMO-debat hier in Groningen meegemaakt. En als je hier de libertarische boodschap verteld, ja dan word je echt al gelijk neergesabeld als uh, iemand die echt niet om mensen geeft. Maar dat hoeft dus helemaal niet zo te zijn. Sterker nog, ik, ik zeg altijd als je niet om die mensen zou geven ja dan op een gegeven moment liggen ze dood uh, voor je deur. Moet je daar overheen stappen en het gaat stinken, het gaat rotten. Dus ja, hou wel een oogje in het zeil, weet je wel maar laat elkaar wel in die waarde. Nou, dat maakt wel het juiste in mensen los. Omdat, god, je hoeft maar even door de stad te lopen en een van die signalen van wa wa waardoor het uh, mis is gegaan zijn die mensen die gewoon veel te dik zijn en in zo'n uh, scootmobiel uh, belanden. Dan ben je al te dik, je hebt eigenlijk beweging nodig om af te vallen en wat krijg je dan? Zo'n scootmobiel. <lacht> ja, en broer het kan het al best wel zijn dat je gewrichten zijn versleten en dat soort dingen, maar ja, het het is niet goed weet je wel. En die mensen die zouden ook nou prima kunnen lopen als ze maar niet verteld werd zo van nou nah, ga maar uh, groei maar lekker richting die uh, scootmobiel toe want daar heb ik ook belang bij als zorgaanbieder. Ja. ja dus en de zorg is natuurlijk ook een heel groot kostenpost van de uh, regering. Dus ja, dan zou je daar ook uh, veel meer uh, beweging in uh, kunnen krijgen. Maar wat dus niet zou moeten gaan om alleen maar te bezuinigen. Want dat is het, dat is het, moeilijke, dat is het moeilijke niet. Zo van nou, dit jaar geven wij uh, 10 miljard uit. En volgend jaar moet dat 9 miljard zijn. En zorginstellingen, zie het maar verder. Nee, weet je wel, waar het om gaat is dat je veel meer ja, een, een denkwijze uh, leert te creëren van... Waardoor bijvoorbeeld het medicijngebruik uh, verminderd wordt. Ja, en dat soort patronen. Goed, ik heb een keer meegemaakt dat, dat er was een cliënt. Die moest uh, naar het ziekenhuis hier. En die had twee afspraken op één dag. Maar het, het ziekenhuiscomplex uh, is best wel groot. Maar niemand van het ziekenhuis wou man van de ene plek naar de andere plek vervoeren. Het gevolg was... Dat er een ambulance moest komen. Om die man van de ene plek naar de andere plek te krijgen. En dat was. Nou, weet ik veel. Zo rond de 1500 euro. Belachelijk. Belachelijk. Daar dus zou je een maand lang. Iemand gewoon een betaalde baan voor kunnen hebben. Die zo'n man in een, in een uh, uh, rolstoel. Uh, elke persoon in een rolstoeltje. Van de ene plek naar de andere plek brengt. Weet je. Dat dat soort uh, dingen toch weer uh, gezien worden. Uh, verantwoordelijkheid nemen. Zeg maar. Ja, in plaats van. Uh, nou, ja, die man is onze zaag niet. Dus uh, laat de ambulance maar komen en... Uh nou ja, laat, uh, laat uh, God het maar be betalen of zo. Ja nee, dat, dit is echt gewoon verspilling. Verspilling zou je met elkaar kunnen zien als ze als maar naar gekeken werd, zeg maar. En ja, het, in de zorg is het alleen maar productie draaien. Als je je been heupbreed op je tachtigste, er komt gewoon een wildvreemd uh, iemand uh, binnen. En daar moet je dan uh, gelijk al uh, poeltje naar voor staan en weet ik veel wat. Zeg maar totaal geen tijd om aan elkaar te winnen en dat soort dingen. En uh, ja, het... het ik, op een gegeven moment had ik wel het idee van, uh, ja, moet het zo, weet je wel. Waardoor ik ook overtuigd was zo van, uh, nou, wees blij dat de verzorgingstaat uh, ophoudt. Want, uh, nou, deze shit werkt gewoon niet. Uh, een klein vraagje aan, aan David, want um, als je dit allemaal zo hoort, hè, over de, de oudere zorg. Ja, hoe zie jij je oude dag? <laughs> <laughs> weet je, ik denk niet dat ik echt kan rekenen na een jaar of vijftig op ons zorgstelsel. Uh... Ik denk wel echt, nou, als waar komt uh, wanneer ik 40 ben of zo of voor mezelf besparen of zo. En flink ook, denk ik. Ja, uh, en, ja. uh, en gelukkig heb ik zelf ook niet heel veel ervaring gehad daarmee. Ja, je, bent nog, je bent nog jong, hè, dus... Uh, <laughs> ja, sommige dingen zijn gewoon echt zo onmogelijk, die dus ik bedoel. Ja, uh. ja. Je hebt echt voor psychologische zorgen, maar er zijn ook weer psychologen die niet aan werk kunnen komen. Ja. Yeah. Dus het er gewoon nergens op als je... Nou, ja. Ja. ja. ik snap je helemaal, inderdaad. Ja, dat is een uh, totaal klankzinnige wereld natuurlijk, maar goed, ja. Ik wou nog wel even een oproepje... Op, ja, als ja. jij nog even een laatste wijze woord uh, wil... Ja, uh, ah, nee, uh, misschien, uh, misschien een wijs woord. Gewoon echt een oproepje. Okay. Volgende week heb ik uh, twee gasten in mijn uh, uitzending. Ja? Die eerste is uh, Rick uh, Kleinsmit. Mm -hmm. Hoe heet dat? Uh, kandidaat lijsttrekker voor de Libertarische Partij. Uh -huh. In de kringen toch ook wel uh, uh, redelijk bekend. Uh, al wel, geloof ik. Uh -huh. ja, als mensen vragen hebben aan hem, ja, uh, post dat ergens of zo. Ja, ik denk dat we het wel even een specifiek kanaal moeten doen voor onze communicatie. Want inderdaad, voor de vorige oproep heb ik niks uh, gehad en... Uh... Dus ik zou zeggen, gewoon post het even naar johanapenstaartjevrijdradio.com. Ja, of uh, Richard underscore Dat is wel heel erg moeilijk, maar volgens mij hebben we nog Richardapenstaartjevrijdradio.com ergens uh, liggen. Oh. Die staan direct naar jouw e-mailadres, als het goed is. Oh, dan krijg ik dat voor binnen. Ja, en als dat niet zo is, dan uh, komt het niet bij jou binnen. Ja, yes. dus <laughs> dat, is, uh, dat is zeg maar Rick. Rick met zijn standpunten. Oh joh, heeft je standpunten? Ja, zei, nou, dat, dat ga ik er volgende week uh, vragen. Oké. Okay. Ja. Nou, misschien heb je de, de, de ook een kans dat Robert uh, opduikt. Je zit nu nog uh, buitenkomen komen van Sietleg. Oh, nou ja, ik uh, neem om 8 uur op. Dus, uh, dan, uh, nou, Robert als je luistert? Ja. ja en Henry, die, daar hebben we nog steeds niks van gehoord. Oké. Okay. En mijn uh, tweede gast is uh, Frans Kerver. Oké, okay, dat is basisinkomen. Ja, uh, basisinkomen. Nou, ik, ik, ik ga een keertje crowdfundende miljonair doen. Dus uh, mogen jullie ja. bij uh, crowdfunden dat ik uh, gewoon miljonair ben? Absoluut. Uh, uh, ja, Frans Kerver. Ik ken hem uit het uh, participatiegebeuren uit uh, Groningen. Het participatiegebeuren heeft met dit uh, geval te maken... dat je met uh, de gemeente uh, samenwerkt aan uh, wijkverbetering. Ja? En uh, hij heeft dus inderdaad eerst uh, gekrouwd van de basisinkomen van Nederland. Uh, ik ga hem afvragen. Ik, ik ga hem aan de tand voelen en, uh, wat, uh, wat daar de bedoeling van is. Ik ben zelf tegenstander van het basisinkomen... Uh, uh, en uh, hij, er zijn dingetjes van hem te lezen op uh, geen stijl, zeg maar... Wat echt geen stijl was. Hoe mensen reageerden op hem. Dus als je zulke opmerkingen wil maken, dan wil ik ook je naam erbij hebben. Dat we er samen om kunnen lachen. Het is verder geen probleem, maar dan wil ik die naam er wel expliciet bij hebben. Uh, maar ook gewoon kritische vragen zijn nog eens, uh, welkom van, goh, Frans heb je hierover nagedacht, daarover nagedacht. Uh, Frans heeft verder geen enkele invloed over uh, hoe uh, het uh, basisinkomen uh, uh, ...verder uh, ingevoerd gaat worden. Hij is slechts de posterboy geweest. Dat zie je natuurlijk niet aan de voorkant uh, van de media. Maar uh, achter hem staan uh, uh, een, uh, wat economen en dat soort dingen. En, uh, wat, uh, uh, yeah. en er zitten ook uh, politieke belangen bij en dat soort dingen wat hem verder geen fuck uh, kan boeien. Hij zat erin omdat het goed voelde en omdat het een, uh, een leuk experiment is, zeg maar. Uh, maar goed, je kunt hem ook vragen. Ja, ik ga hem ook vragen van, uh, uh, God, hoe was het uh, in die periode en dat soort dingen, hè? want dat is natuurlijk ook uh, benieuwd naar. Als je gratis geld krijgt, wat je daar dan stond lui van. dus dat soort dingen komen ook aan bod. Maar als je ook andere vragen hebt, ja, over terreo theoretische vlak of wat dan ook, nou, dan gaan we het er ook, uh, dan ga ik, dan wil ik die graag aan hem stellen. Want ik kan ook niet elke vraag uh, verzinnen. Dus uh, stel die vraag. En uh, ja, voor de rest wil ik natuurlijk ook met hem heel graag over uh, vrijheid uh, praten. Want uh, Kijk, in wezen, voor heel veel uh, liberalen en libertarissen... Heb, heb je je bijna al gedisqualificeerd als persoon... omdat je voor een basisinkomen bent. Ik, ik uh, sta er dus net wat anders in. Ik ken hem echt als Frans ook, en ook al... Uh, staan wij, wij staan echt geweldig op een hele hilarische manier lijnrecht uh, tegenover elkaar. Toch zou die dynamiek er zijn, zeg maar. Een leuke dynamiek en, uh, ja, en laten wij uh, gewoon de, leuk naar kijken naar het idee basisinkomen. En uh, goed. kom maar op met die vragen. Mooi, nou, dan gaan we, gaan we ook even afsluiten. Ja, want Johan is moe. Nee nee nee, <laughs> David wil ook zwapen. Oké. Okay. Ik pak nog even een biertje. Maar uh, ja. goed, ik uh, dank jullie allemaal hartelijk voor het luisteren, uh, David wil je ook nog even Jij mag even de afkondiging doen. Standaard afkondiging gewoon? Ah, ja, je doet het gewoon recht uit je hart. Ah, jongens de groeten. doe <laughs> Ja mooi. Dat zijn wijze woorden. Ja. <laughs> zo kan het ook. Het <laughs> ja. Zo kan het ook. Ja, zo kan het ook. Nou, goed dames en heren jongens en meisjes, uh, ja doe je gewoon. Ja. Doe, ja, om doe. Het ziek idee Eerst het eindje.